...over u heen te komen. Meneer Nijboer, die... Uh... ...ja, iedereen uh, weer uh, zijn plek gevonden. Um, zoals u weet uh, ben ik voornemens de eerste termijn van de minister... ...binnen een uur te proberen te doen. Uh, dat betekent uh, dat ik u weer hou aan het een beetje strenge regime... Uh, en ik wil u voorstellen dat wij doen één interruptie in tweeën... en u krijgt de mogelijkheid van mij om een feitelijke vraag te stellen. Dus dat is dan een tweede interruptie in één. Dus één interruptie in tweeën en één interruptie in één. Uh, en dan vraag ik aan de minister om te beginnen met zijn beantwoording. Dank u wel. De beschikbaarheid van aardgas om ons huis te verwarmen en om te kunnen koken... ...die hebben we altijd als een uh, vanzelfsprekendheid gezien. Althans, ik van mijn generatie, ik ben uh, 60. ik heb altijd... ...nou ja, je, je draait uh, de, de, het, het van huis, de gaskraan open en het loopt... ...en je zet de verwarming aan en het wordt uh, warm. Dat ging altijd vanzelf, maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En we zijn er nu met elkaar van doordrongen. Dat blijkt uit het uh, inbrengen van de woordvoerders dat dit voor een klein deel van de inwoners van ons land risico's met zich meebrengt. Dat wisten we al, maar dat die risico's hadden we het idee, die bleven beperkt... en dat werd allemaal op een redelijke manier opgevangen. Maar nu zijn we daar ineens echt bezorgd over, zijn die risico's heel goed naar voren gekomen... en begrijpen we dus dat een klein deel van de mensen in dit land... dat die de last dragen van een voordeel wat we met z'n allen hebben bij dat aardgas. Het gaat om die mensen die bovenop dat Groningen gasveld wonen... Ongeveer 40.000, zei één van u. Groningen Gasveld is het, um, het grootste gasveld van heel Europa. Eén van de grootste van de wereld. En daar halen we op dit moment per jaar bijna 50 miljard kubieke meter aardgas uit. En dat levert de schatkist ieder jaar opnieuw 11,5 miljard euro op. En als je dan ook nog bedenkt dat we gas uit kleine velden halen... dan is het totale bedrag op de rijksbegroting... Um, geld dat we all allemaal uitgeven, dat we allemaal minder aan belasting betalen... waar we allemaal belang bij hebben... Dat is een bedrag van 14,5 miljard euro per jaar. En met die dingen op een rijtje zetten hebben we alle belangen die spelen in beeld. Allereerste belang is natuurlijk het belang van de mensen in het gebied, de veiligheid in het gebied, de mensen die daar leven. Maar die andere belangen zijn natuurlijk ook reëel. Al die mensen in Nederland en in Duitsland en in Frankrijk en in België die het gas gebruiken om te koken en om hun huis te verwarmen. Maar ook het belang van de industrie. Dat aardgas dat wordt uh, op grote schaal met miljarden kubieke meters per jaar gebruikt door de industrie. Werkgelegenheid, worden producten van gemaakt, wordt geld mee uh, verdiend. En ook de elektriciteitscentrale. 60% van onze elektriciteitsproductie die draait op dat, uh, op dat aardgas. En dan wat ik al zei, dat, in, dat enorme bedrag wat op de rijksbegroting uh, komt. Ja, dat is iets waar we met z'n allen uh, iedere dag weer opnieuw profijt van hebben. Ik zei net dat het, uh, het, het bijna vanzelfsprekend was dat we, uh, dat we dat gas hadden. Dat het niet helemaal vanzelfsprekend was, dat wisten we ook al. Omdat we al jaren uh, bodemdaling hebben daar in het gebied. En omdat we al jaren ook aardbeving hebben in het gebied. Mevrouw Mulder vroeg daarna, die wil graag een overzicht hebben van die bevingen. Die krijgt ze natuurlijk van mij. Uh, maar even om de gedachte te bepalen, aardbevingen groter dan anderhalf op de schaal van Richten moet u ongeveer denken aan zo'n 200 stuks en aardbevingen kleiner dan anderhalf op de schaal van richten, moet u denken aan 400. Heel veel van die aardbevingen worden niet gevoeld, maar een aantal wel en, en geconcentreerd in een bepaald gebied. En bovendien worden ze sterker. De omslag in hoe wij dat allemaal ingeschat hebben, wat daar speelt in het gebied en de bezorgdheid die, die wij nu delen met de mensen die die bezorgdheid al veel langer hebben... Die omslag is gekomen na de bevingen van augustus vorig jaar. Er zijn twee bevingen geweest, 15 augustus, een kleinere. 16 augustus, een dag later, de Huizingenbevingen, die, die kwam er overheen. En dat was een beving zwaarder dan men in het gebied ooit had meegemaakt. En bovendien duurde die langer. En dat heeft dus grote onrust veroorzaakt bij de bevolking in het gebied. En daar zijn toen vervolgens een aantal onderzoeken op, op gestart om dat duidelijk te maken. Sommigen van u hebben gevraagd, van waren de, de jaren daarvoor dan geen onderzoeken? Die waren er wel. Maar dat gevoel van urgentie was toch na die huizingenbeving van 16 augustus anders. Kijk, de Kamer is ook al geïnformeerd over die, die onderzoeken die in het verleden daar plaats hebben gevonden. Dat zat in het jaarverslag van, van het staatstoezicht, wat hier toegestuurd werd... En dat staat ook in antwoorden op, op Kamervragen. Op, op die manier heeft u die informatie wel gehad. Die onderzoeken waren er wel. Uh, maar wat ik al zei, de urgentie die we toen voelden, die was anders. En die urgentie werd nu sterk gevoeld. Niet alleen door ons, maar ook door uh, alle betrokken deskundigen. Natuurlijk van de NAM. Een combinatie van Shell en Exxon die daar de winning doet. En die dus ook uh, aansprakelijk is voor wat daar gebeurt in het uh, gebied. Um, maar ook bij de KNMI, de deskundigen, um, op het gebied van, um, van aardbevingen en hoe die ontstaan en wat daarmee samenhangt. En ook onderzoek ingesteld door de SODM, dus meteen het staatstoezicht op de mijnen. Dus meteen nadat uh, die beving uh, 16 augustus in Huizingen plaatsvond en omgeving zijn die onderzoeken uh, gestart. En sommigen van u hebben gevraagd van wanneer wist de minister precies uh, wat. Ik ben ook heel graag bereid om dat heel precies aan u uh, te geven. Um, de, ik kan u in algemene zin, als ik dat even beschrijf, zeggen dat toen ik op het ministerie kwam, uh, werd ik al heel snel geïnformeerd over het probleem dat daar uh, speelde. En uh, dat daar dus ook, waar vroeger gedacht werd dat het maximum 3,9 was, waar we rekening mee zouden moeten houden, dat uh, nu het uh, ernstige vermoeden bestond dat het maximum hoger zou uh, liggen. Ik heb toen die informatie tot mij genomen. Ik heb ook gezorgd dat die onderzoeken die duidelijkheid moesten bieden over wat er nu precies aan de hand is... ...dat die snel werden afgerond. En ik heb er ook voor gezorgd dat de verschillende deskundigen die zich daarmee bezig hielden... ...van de KNMI, van de Staatstoezicht, van de NAM... ...dat die ook hun informatie uitwisselden. Want het heeft natuurlijk geen zin dat zodra ik iets hoor, dat ik het naar buiten breng... ...en dat vervolgens een week later een andere instantie zegt van... ...ja, maar hij zegt dit, maar het is eigenlijk zo... En weer een andere zegt, ja we moeten eerst dat nog even onderzoeken en dan weten we het pas echt. Wat ik dan alleen maar doe is onrust in het gebied te droppen, daar komt niemand iets voor. Dus ik heb gezorgd dat zodra ik van op de hoogte was dat daar een serieus probleem was, dat dat probleem snel helder werd gemaakt en dat ook zo mogelijk daar een gedeelde analyse van moest komen van wat is er aan de hand en wat moeten we gaan doen. Die gedeelde analyse, die, uh, dat heeft even tijd gekost. Ik vind niet veel tijd, een paar maanden heeft dat uh, gekost. Uh, de een maakt een rapport, die geeft het aan de ander... en die zegt, van, wil je er nou naar kijken en zeggen wat je ervan vindt? Uh, er zijn verschillende uh, instanties die opvattingen hebben... en dan ga je bij elkaar zitten en dan wissel je je informatie uit... en dan ga je op grond van die nieuwe informatie die je ook van anderen gekregen hebt... ga je weer met je eigen verhaal aan de gang. Op een gegeven moment was dat zo ver dat uh, dat, dat afgerond was... Uh, toen is die informatie bij het uh, staatstoezicht uh, gekomen en staatstoezicht heeft toen gezegd, nou ronden we ons rapport af en dan geven we het advies aan de minister. En even uit mijn hoofd, dat kwam op een maandag uh, binnen op het ministerie. Ik heb op een dinsdag het voorbereid voor de uh, ministerraad, het is woensdag naar de ministerraad toegegaan. Het is vrijdag in de ministerraad behandeld en het is dezelfde dag uh, openbaar gemaakt, alle onderliggende stukken op internet gezet, kamer geïnformeerd. En op die zondag, de zes dagen nadat het rapport binnenkwam, ben ik naar het gebied toegegaan. Dus zodra de zaak voor ons, voor mij duidelijk was, zodra ook de voldoende gedeelde analyse was, is die informatie naar buiten gegaan. Als u zegt, ik vind het toch heel interessant om nog even precies te weten tussen het moment dat de minister aantrad en op het moment dat hij naar de Kamer is gegaan, hoe dat gegaan is. Dan is dat natuurlijk informatie die even op een rijtje gezet kan worden en die u schriftelijk kan worden toegestuurd um, wat er uit is gekomen uit die verschillende onderzoeken die gedaan zijn naar aanleiding van die huizingenbeving dat zijn, zijn drie verschillende punten in de eerste plaats is er gezegd um, tot nu toe gingen wij er altijd van uit wij deskundigen dat de maximum aardbeving waar je rekening mee moest houden 3,9 was. Nu kunnen we dat niet meer zeggen. Wij eh, moeten dat loslaten. We weten niet waar het nieuwe maximum ligt. Maar op grond van informatie in het buitenland... denken wij dat het ergens tussen de 4 en de 5 ligt. 4, 3,9 naar 4 is heel weinig verschil. Maar van 4 naar 5 is een groot verschil. Je praat over een logaritmische tabel. Dat is dus echt een groot verschil. En ik wil dus, ik, ik, Het is voor mij gewoon belangrijk om te weten... waar moet ik nou rekening mee houden? Praten we nu over van 3,9 naar 4,0 of praten we over van 3,9 naar 4,2 of naar 4,8. Het is belangrijk om te weten wat dan de nieuwe sterkte is waar we rekening mee moeten houden. Ik kom daar zo op terug. Toen, werd mij, toen was in ieder geval duidelijk op dat moment dat ik met de informatie naar buiten ben gegaan... dat 3,9 niet meer kan gelden als de maximale sterkte. En ook dat de nieuwe sterkte nog niet vast te stellen was en dat daar onderzoek naar gedaan moest worden. Wat toen ook duidelijk werd, is dat er een, direct een lineair verband is, zo simpel ligt het, een lineair verband tussen de hoeveelheid geproduceerd gas en het aantal aardbevingen. Dat betekent eh, dat in, een hele, in de hele periode dat wij dat gasveld in Groningen eh, leeg zouden eh, pompen, eh, ja, dan, dan heeft dat een, een x aantal aardbevingen tot eh, gevolg. Dat x aantal aardbevingen, dat verandert niet met het, het, het verhogen of het verlagen van de productie. Maar het is wel zo dat als je die productie eh, fors gaat verhogen, dat je dan ook eh, een, een jaar later een, een fors hogere kans hebt op aardbevingen. Dus er is een relatie tussen de omvang van de aardgaswinning en het aantal aardbevingen wat daar in de, in, in de tijd vrij kort op volgt. Over de hele periode, als je het hele veld eh, leeghaalt, eh, is de inschatting dat het aantal aardbevingen eh, gelijk is. En dat houdt dus ook in, daar kom ik straks op terug, dat als we op dit moment de productie verminderen... Maar we gaan wel door om het hele veld leeg te halen, dat dan het aantal aardbevingen over die hele periode gelijk blijft... en dat er alleen maar sprake is van een verschuiving in de tijd. Bovendien is het zo dat ook de, volgens de informatie die ik op dit moment heb, dat de sterkte van de aardbevingen dat die ook daardoor niet beïnvloed wordt. Dat betekent als we nu minder zouden gaan winnen, dan bereik je daar wel mee dat op korte termijn... ...de kans op het aantal aardbevingen kleiner wordt... ...en daarmee ook dus de kans op een sterke aardbeving minder wordt. Maar op zich blijft die kans op een sterke aardbeving aanwezig. Alleen het aantal van die totale aardbevingen... ...ook het aantal van de sterke aardbevingen... ...dat wordt in de eerstkomende tijd verminderd. De heer Gerf heeft een vraag voor u. Ja, dat is een feitelijke vraag nog uh, over de... De kracht van de aardbevingen. Is er niet een directe relatie tussen zeg maar, de snelheid van winning en de kracht van de aardbeving? Want dat is eh, wat natuurlijk sterk vermoed wordt. En eh, is daar eh, wetenschappelijk niet eh, toch de, de heersende opinie dat daar wel een verband tussen is? Ja. Dat vind ik een heel logische vraag van u meneer Vergeven. Ik zou ook... Eh... Ik zeg niet dat u boerenverstand heeft, maar ik zeg dat wel van mezelf. Maar ik, ik zou zoiets heel goed kunnen redeneren, dat je, heel goed kunnen bedenken dat je tot zo'n conclusie komt. Op dit moment heb ik daar geen aanwijzingen voor. Maar ik denk wel dat het heel nuttig is om, ik ga een aantal dingen de komende maanden onderzoeken, maar dat ook dit punt onderzocht moet worden. Is dat, is dat toch niet zo? Ondanks dat ik daar geen aanwijzingen voor heb, is het misschien toch niet zo? En gelijktijdig kunnen we dan ook onderzoeken of je misschien dan door een ander, ander tempo of een andere techniek van winning van het aardgas, of je dan niet alleen het aantal bevingen voorlopig op korte termijn kunt beperken, maar dat je ook de kracht van die, die bevingen zou kunnen beperken. Um, dus dat, moeten we, dat zijn dingen die we moeten onderzoeken. Het is natuurlijk ook een... Um, een hele bijzondere situatie die daar onder de grond in Groningen zich afspeelt. Hè? Je moet je voorstellen dat daar, uh, het, is, het, is, het is een gesteente is, een poreus gesteente. Maar wel een, als wij zo'n stuk steen zien, dan het is het voor ons gevoel is het gewoon keihard uh, gesteente. Maar het is gesteente waar dan een ongekende hoeveelheid aardgas in zit. En toen daar begonnen werd met die productie van dat gas, zat daar een, een druk op van 300 atmosfeer. Dat is natuurlijk een ongekend uh, grote druk. Dus dat je daar onder de grond... In dat gesteente zoveel aardgas hebt met zo'n enorme druk ja, om daarmee om te gaan als, als mensen die dat in een korte periode er allemaal uithalen. Uh, ja, we, we weten een heleboel dingen, maar ik heb niet de indruk dat we alles weten. Absoluut niet. En ik, denk, ik heb de indruk dat als we ons zorgen maken dat het dan heel verstandig is om, om ons eens goed verder te verdiepen in alles wat daar, wat daar speelt en wat daar beïnvloed kan worden en wat daar niet beïnvloed kan worden. Goed, die drie dingen die ik net heb aangegeven. 3,9 is niet meer het maximum waar ik rekening mee moet houden. De nieuwe sterkte staat niet vast, maar ligt waarschijnlijk ergens tussen de 4 en de 5 op grond van ervaring in het buitenland. We moeten daar zelf nader onderzoek naar doen. En er is een lineair verband tussen de hoeveelheid geproduceerd gas en het aantal bevingen waar we op de kortere termijn rekening mee moeten houden. Dit alles dat is bij het staatstoezicht gekomen en het staatstoezicht heeft mij geadviseerd om de gaswinning in het Groningenveld zo snel en zoveel mogelijk, zo mogelijk als realistisch is terug te brengen. Dat is een helder uh, advies en dat is ook de verantwoordelijkheid van het staatstoezicht om een helder advies uit te brengen. Dat hebben ze gedaan. En ik heb ter zaken van dat advies een voorstel aan de ministerraad gedaan. De ministerraad heeft een besluit genomen, daar heb ik de Kamer over geïnformeerd... Ik heb dat ook naar buiten gebracht met alle onderliggende stukken... zodat iedereen weet wat wij als, als regering daar aan het doen zijn... en wat de risico's nemen die wij daar op, op, op, op zo'n moment nemen. Dat besluit wat we gedaan hebben, dat hield niet in dat ik het advies van... of dat de, de ministerraad het advies van de staatstoezicht op de mijnen heeft genegeerd... of opzij heeft geschoven. Dat besluit hield in dat wij in de eerste plaats... Snel preventieve maatregelen wilden laten, willen laten nemen om te zorgen dat de risico's van die aardbevingen beperkt worden. En daar is ook een, een bedrag van 100 miljoen aan gekoppeld. Mevrouw Klever die zei dat zij dat niet goed vindt. Zij zegt van je moet alle schade vergoeden en je moet niet 100 miljoen of 1 miljard vergoeden. En dan is het goed dat we even twee dingen uit elkaar halen mevrouw de voorzitter. Het eerste is dat... Ik het volkomen met mevrouw Klever eens ben dat alle schade vergoed moet worden. En dan heb ik niks te maken met 100 miljoen of met 1 miljard. Alle schade moet vergoed worden. De NAM is gewoon aansprakelijk voor de schade die aangebracht wordt. Dus die 100 miljoen of ook andere bedragen die genoemd zijn... die hebben helemaal niks met schade van door aardbevingen te maken. Alle schade door aardbevingen die moet vergoed worden. En een paar van u die, die zeiden, enkele van u die zeiden van... ja. Maar daar moet je toch wel heel goed toezicht op houden, moet onafhankelijker moeten erbij zijn. Kijk, ik denk dat die schade vergoeden, dat we dat vooral door degene moeten laten doen die aansprakelijk is. Een zeer grote partij, zit met 1800 man in het gebied, heeft veel organisatorische kracht, heeft veel geld, is aansprakelijk en laat die maar die aansprakelijkheid waarmaken. We moeten dat wel heel scherp volgen en ik ben dus ook van plan om daar een paar dingen te gaan doen. In eerste plaats, terwijl men nu bezig is met die afhandeling van de schade, wat volgens mij al veel beter loopt dan het in het verleden liep, gaan wij daar tussentijds evalueren om te gaan kijken, loopt het inderdaad uh, nu goed zoals ik denk dat het loopt, vervolgens als... Al die claims van de aardbeving in Huizingen zijn afgehandeld. Daar gaan we kijken. Is dat nu allemaal op een nette manier afgehandeld? En op grond van die twee evaluaties zal ik kijken of we er op deze manier op een verantwoorde wijze mee door kunnen gaan. Dat alle schade na een aardbeving door de NAM wordt vergoed. Of dat we daar een andere methodiek voor moeten vinden waarbij we misschien andere partijen moeten inschakelen. Ik zal dat laatste doen als ik denk dat het voor de bewoners van het gebied een noodzakelijke gewenste verbetering met zich meebrengt. Ja, dank u wel, voorzitter. En de minister voor zijn, zijn eerste uitleg. Um, als ik dit zo beluister, he, bij de banken hebben we banken die zijn too big to fail. En wat ik nu hier eigenlijk hoor is dat uh, de NAM is too big to close. Want stel, er is een chemisch bedrijf en de arbeidsinspectie van de minister... die constateert dat er 7% kans is op een ernstig ongeval. Dan gaat zo'n bedrijf onmiddellijk dicht... Dus waarom wordt in dit geval het dringende advies van de eigen inspectie um, ja, toch terzijde gezet van ik moet nog verder onderzoek, ik ga de schade ruimhartig vergoeden, ja natuurlijk. Um, maar waarom wordt er niet gewoon vanuit het voorzorgsprincipe gezegd we moeten nu wat gas terugnemen... Dan kan er onderzocht worden of er zorgvuldiger of op een andere wijze gewonnen kan worden. En dan kan misschien de productie op termijn weer omhoog. Maar waarom wordt hier het nadrukkelijke advies van de inspectie genegeerd? De minister. Voorzitter, daar was ik net mee begonnen om dat te vertellen. Ik heb dus besloten, ik heb de ministerraad voorgesteld. De ministerraad heeft besloten om preventieve maatregelen te nemen om de risico's te beperken. En ik gaf even aan, ik kom zo precies op dat antwoord, daar ben ik nu mee bezig wat mevrouw Vertongen vraagt. Maar ik geef even aan, voorzitter, via u en mevrouw Kleven... dat die 100 miljoen, daar ging het niet om, de schade wordt vergoed. Die preventieve maatregelen, daarvan is gezegd... we moeten dus niet alleen maar schade achteraf vergoeden... Maar we moeten vooraf pro proberen om die schade te beperken. Dan moeten we niet die bewoners mee opzadelen dat ze daar zelf dingen voor moeten bedenken. Nee, de NAM die moet het gebied in en die moet gaan kijken wat is er allemaal aan de hand. Eh, wat kan er allemaal gedaan worden om die schade eh, te beperken? Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk en gewenst? En vervolgens moeten ze die ook zelf, eh, als ze daar toestemming voor krijgen van de bewoners en van eigenaren van goed, moeten ze dat zelf eh, uit laten eh, voeren. Dat, is, dat zijn die preventieve maatregelen waar het bedrag van 100 miljoen voor is genoemd. En de vraag was gisteren, mevrouw de voorzitter, begreep ik van woordvoerders, of het daar nou bij blijft. Nee, dat, dat weet ik helemaal niet. Misschien is de, de helft nodig, misschien is er twee keer zoveel nodig. Ik heb geen idee. Ik weet alleen maar dat alles wat je preventief moet doen om die schade voor de bewoners van een eventuele volgende aardbeving te beperken, dat moet je doen en de kosten daarvan, die moeten ook vergoed worden. Mevrouw Verton wat tweede keer? Ja, dank u wel, voorzitter. Maar Preventie is voorkomen dat die aardbevingen er komen. Het advies van de inspectie is gericht op preventie. Die zeggen zoveel mogelijk de winning terugbrengen. Die minister zegt wij gaan zorgen dat de schade zo min mogelijk is. Maar weer in het geval van mijn bedrijf. Dan zou dat bedrijf er niet mee wegkomen om te zeggen van mijn arbeiders moeten gewoon doorwerken. Maar ik ga ruimhartig hun hè, verwondingen, hun schade vergoeden. Dus echte preventie zoals de inspectie adviseert is een vermindering van de gaswinning. En waarom uh, ja, negeert de minister dit uitdrukkelijke advies van zijn eigen inspectie? Voorzitter, dit is natuurlijk een vraag die gemakkelijk te stellen is... maar waar een, een afgewogen antwoord op moet uh, komen. En ik ben nu begonnen om dat afgewogen antwoord te geven. En terwijl ik daarmee bezig ben, kunt u mij iedere keer vragen van... ja, maar wat is nou je antwoord? Maar laat me toch even dat antwoord uh, geven. Dan kan daarna gekeken worden of het wel of niet uh, voldoende is. Gaat u verder? Dus we namen een besluit dat twee dingen inhield. Het ene was, we nemen preventieve maatregelen. Er worden preventieve maatregelen genomen om de schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Het tweede is, ik vind, want ik vind het prachtig dat er een advies van, de, van, de staats, van het staatstoezicht is. En het staatstoezicht die heeft dit ook als verantwoordelijkheid. En die heeft dat ook, ook waargemaakt en dat duidelijk naar mij toegebracht. Maar het is niet zo dat als er een advies ligt dat daarmee de zaak af is. Dit is een land waar bestuurders zijn die verantwoordelijkheid moeten, moeten nemen, die afwegingen moeten maken. En die verantwoord, verantwoording moeten afleggen aan, aan, aan de volksvertegenwoordiging. En dat betekent ik moet zelf bekijken van wat is het advies, zijn er andere aspecten die aan de orde zijn. En heb ik voldoende informatie en op grond daarvan kan ik dan een besluit nemen. En over dat besluit leg ik dan verantwoording af. Ik vind niet dat ik voldoende informatie heb. Ik vind dat er nadere onderzoeken moeten komen eh, op grond waarvan ik eh, wel een verantwoord besluit kan eh, nemen. Mevrouw, oh. Klever. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister heeft het over preventieve maatregelen in de bebouwing. En ik heb daar in de technische briefing ook al naar gevraagd, maar daar kreeg ik geen antwoord op. Dus misschien dat de minister wel een antwoord heeft. In hoeverre is het mogelijk om de bestaande bebouwing aardbevingsproef te maken? En uh, hoe, uh, tegen welke sterkte van aardbevingen zijn uh, die bestaande bebouwing dan bestand? Nou, mij, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Wat je moet doen is, je gaat het gebied in. Je gaat kijken op grond van de ervaringen in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst, wat de risico's zijn. Het ene gebouw heeft meer, leidt, loopt een groter risico dan een andere gebouw. En er zijn gebouwen die je onderling kunt vergelijken en er zijn gebouwen die, die, die een aparte behandeling moeten hebben. Het is de kunst om, om, om dat gebied waar de risico's het groot zijn... om dat in te gaan en te plaatse te gaan, bekijken wat er nodig is... en vervolgens, als je toestemming krijgt, van de eigenaar en die maatregelen te nemen. Maar ik was bezig, voorzitter, bij het volgende punt. Namelijk dat ik nog niet voldoende informatie had... en dat ik dus nog geen besluit kon nemen, vond ik. Maar ik wil dat besluit wel nemen. Ik vind dat op dat heldere advies van staatstoezicht... daar moet ook een helder besluit genomen worden. En wat ik wil weten is, in de eerste plaats... Voordat ik dat besluit kan gaan nemen. In eerste plaats wil ik weten waar ik nou rekening mee moet houden. Ik vind het mooi dat er gezegd wordt 3,9 moet je loslaten. En het ligt tussen 4 en 5 op grond van informatie die we hebben over het buitenland. Maar dit gaat over een van de grootste gasvelden in de wereld. Het grootste van Europa. Het ligt in ons land. Het is een heel specifieke situatie. En ik wil weten op grond van die specifieke situatie. Wat nou de maximale sterkte is waar we rekening mee moeten houden. En wat ik al zei. Het verschil tussen 4 en 5 is heel erg groot. En het is dus belangrijk om te weten waar dat ergens ligt. Dus ik, ik, heb, ik heb onderzoek nodig dat uitwijst wat het maximum is waar ik rekening mee moet houden. En daar gaat het er natuurlijk om... Als je dan dat maximum hebt vastgesteld, wat is dan het schadepatroon dat daarbij hoort? Want je hebt verschillende soorten aardbevingen. Je hebt een aardbeving die laag is en die zich heel erg uitwaaiert. En je hebt een aardbeving die hoger is, zoals in Groningen het geval is, die zich minder sterk uitwaaiert. En dan ga je dus kijken welk, in welk gebied is nou, is nou het risico het grootst... en wat is daar dan precies de schade waar je daar rekening mee moet houden. Dat moet dus ook nog nader uitgezocht worden... Wat ik ook vind dat nader uitgezocht moet worden, is of de, uh, op andere wijze, als, als je op een andere wijze het gas eruit uithaalt dan op dit moment gebeurt. Of je daarmee kunt uh, bereiken dat op de kortere termijn het aantal aardbevingen minder wordt. Maar of er ook iets is te doen waardoor je de sterkte van de aardbevingen uh, de afhaalt. Daar heb ik ook nadere informatie uh, over nodig. En dat zijn allemaal knap ingewikkelde onderzoeken uh, die, uh, die, die nu al inmiddels begonnen zijn. Ik weet niet of die allemaal helemaal afgerond zijn tegen het eind van het jaar... maar ik kan niet langer wachten met zo'n advies wat ik heb... en met de reële problematiek van de bevolking daar tot het eind van dit jaar. Dus we zullen echt dit jaar de tijd moeten gebruiken om, om te zorgen dat we die informatie dat we die krijgen. Die onderzoeken zullen dus zodanig moeten zijn dat we de benodigde informatie ook inderdaad krijgen. En als dat zo is, en ik wil die informatie voor 1 december hebben... Dan moeten we vervolgens het adviestraject doorlopen en dan moet er een besluit genomen worden over wat we dan vervolgens gaan doen. En dat houdt dus in dat, dat ik de huidige onzekerheid die er in het gebied is, dat ik die met een jaar verleng. Ik kan het niet mooier maken. Als we nu, nu een besluit zouden gaan nemen, dan zouden we nu duidelijkheid hebben. Maar als ik constateer dat we onvoldoende informatie hebben om een verantwoord besluit te kunnen nemen... En ik stel dat uit tot over zeg maar een jaar, ja, dan verleng ik daarmee eh, die onzekerheid. En dat is een risico wat ik dus neem en waar ik verantwoordelijk voor ben, dat realiseer ik mij zeer goed. Overwegingen die aan de orde zijn eh, voor mij, eh, om, eh, om, om, om dat, dat jaar ook te nemen, die zijn dat als er eh, minder gaswinning, als ik nu zou besluiten tot minder gaswinning, eh, dan is het gevolg daarvan dat risico's uh, uh, verminderen, maar ze verminderen dus op korte termijn... ze verschuiven in de tijd. Uh, een besluit van bijvoorbeeld 20% minder gaswinning... dat leidt er dus toe dat het risico niet 7% is... in een periode van 14 jaar op een beving sterker dan 3,9... Uh, maar dat het, uh, het risico uh, 5,6 is in plaats van 7,0. En 5,6 in plaats van 7,0... Ja, worden de mensen daar in het gebied dan in één keer uh, gerust door? Is dan het gevoel van onveiligheid weg in het gebied? Dat is niet zo. Wat je dan hebt, is dat je weliswaar voor de kortere termijn het risico verminderd hebt. Uh, maar de, de sterkte van de aardbeving op basis van de informatie die we nu hebben, is nog steeds gelijk. En over enige tijd zouden dan die aardbevingen uh, toch komen. Als we tenminste doorgaan met het leegpompen van het hele veld. Dus dat is ook iets wat ik me moet, uh, moet realiseren als ik uiteindelijk dat besluit neem. En het tweede wat ik me, voorzitter, als ik dat even mag zeggen... wat ik me ook moet realiseren... is dat het fors verminderen, het forse dan 20% verminderen... Van, van die aardgaswinning, maar ook 20% op zichzelf al... laat staan het stoppen van de aardgaswinning. Dat levert dus ook hele grote andere moeilijk beheersbare problemen op. Want het is heel goed dat wij kijken naar de mensen in Groningen... maar het is niet goed om niet te kijken naar, naar, naar 7 miljoen aansluitingen in Nederland... En 17 miljoen mensen die allemaal dat gas gebruiken om te koken of om te verwarmen. En een, ook een, een zeer groot aantal mensen in Duitsland, België en Frankrijk waar hetzelfde voor geldt. Dus we moeten ook kijken of, wij, um, of, of we daaraan aan, uh, aan tegemoet kunnen komen... om de problemen die dat voor hen dan weer oplevert, om die beheersbaar te krijgen. Dat moet ik dus ook onderzoeken. En wat ik ook moet onderzoeken is wat de, de, hoe we de financiële gevolgen kunnen opvangen... Want we kunnen natuurlijk zeggen, en meneer Dijkgraaf deed daar, uh, deed daar denk ik een, een juiste uitspraak over... We kunnen natuurlijk zeggen van, nou ja, 20%, 2,2 miljard, dat moeten we daarin passen. Maar als wij nu in moeten passen dat we dit jaar of volgend jaar 2,2 miljard minder inkomsten krijgen, ja, dat gaat dus een heleboel opleveren. Dan moet er dus een heleboel meer gedaan worden dan we op dit moment al doen, dat ook weer effecten heeft. En die effecten moeten we tenminste in beeld hebben als een onderdeel van het geheel, niet als doorslaggevende factor, niet als reden om het besluit niet te nemen, niet als reden om... Het advies van staatstoezicht niet op te volgen, maar wel als een van de elementen die je moet overwegen in een groter geheel om tot een verantwoord besluit te komen. En dat is dus wat ik uh, wil gaan doen. Ik zal zo aangeven uh, nog iets meer over de onderzoeken die we, die we allemaal gaan doen, maar het komt erop neer. Meer technische uh, duidelijkheid. We moeten ons goed realiseren dat als we gaan verminderen wat dan, wat dan, het, wat dan het effect is voor de, voor, voor de mensen in het gebied, wat we bereiken, wat bereiken we daar nu mee voor de mensen in het gebied, wat zijn de risico's die we lopen in de industrie voor de elektriciteitsvoorziening, voor de verwarming en het koken voor mensen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk en wat zijn de financiële effecten en hoe kunnen we die op een verantwoorde manier opvangen. Als ik dat geheel in beeld heb, ja, dan vind ik dat ik een verantwoord besluit kan nemen. Goed. Uh, de heer Dijkgraaf de vraag. Ik stel voor dat we nu even kijken naar de kant van de Kamer, want het lijkt me een natuurlijk moment. Daarna ga ik de minister weer even de kans geven uh, om te vertellen welke onderzoeken hij dan uh, precies allemaal wil doen. En dan laat ik dat weer even doorgaan. Maar dit is, neem ik aan, even een natuurlijk moment. De heer Dijkgraaf. Dank voorzitter. Goed dat de minister gewoon zo transparant is over alle dingen die we niet weten. Uh, dat is ook een heel belangrijk iets om te weten. Tegelijkertijd vergroten we de onzekerheid met een jaar. De minister is er ook transparant over. De grote vraag is dan: wat is de inschatting van de minister? In welke mate we de onzekerheid over al die dingen die we niet weten kunnen verminderen? Wat winnen we nou precies met al die onderzoeken? Ik ben ervoor voor die onderzoeken. Maar voor die afweging is dat wel van belang. Is daar door de minister een inschatting van gemaakt hoe snel we die kennis kunnen opbouwen? Minister. Ja, kunnen en moeten. En dat beïnvloedt elkaar eh, natuurlijk. Hè. Kijk, als, als u mij zegt dat ik binnen een week uit moet zoeken hoe het met de, uh, de gasleveringszekerheid zit voor mensen in Nederland en in andere landen, als, als we hier de knop uh, terugdraaien... Um, of als u mij zegt van uh, geef binnen een, binnen een week aan uh, hoe, hoe je 2 miljard extra bezuinigingen in de rijksbegroting op kunt vangen. Ja, u weet dat kan ik allemaal niet. Maar als ik nu uh, vaststel dat ik een periode van, van 10, 11 maanden nodig heb om onderzoeken te, te, te doen. Technische onderzoeken naar de sterkte van de aardbevingen. De mogelijkheden om anders te winnen. Uh, de mogelijkheden om uh, door anders te winnen uh, te zorgen dat je het aantal vermindert en dat je de sterkte uh, vermindert. Als ik die tijd nodig heb. Ja, dan heb ik natuurlijk ook tijd om al die andere dingen veel beter te doen dan ik het in een week zou kunnen doen. En ik vind dat uh, met dat advies van, uh, van de staatstoezicht uh, op de mijnen en met uh, de onzekerheid die in het gebied uh, bestaat voor de bevolking, uh, ja, dat het, dat het. Ik vind het al een lange periode hoor, het eind van het jaar. Dus ik, ik, ik zal er gewoon voor zorgen dat wat ik aan informatie nodig heb, dat ik dat krijg en dat dat verantwoorde besluit dan ook genomen gaat worden. Voorzitter, begrijp ik de minister nou goed dat hij in de tussentijd ook eventuele financiering van uh, productiereductie mee gaat nemen. En als hij naar de Kamer rapporteert dat hij dat, dat als één pakket gaat brengen. Dat zou je kunnen splitsen, uh, maar eigenlijk beluister ik dat in uh, hoe de, de minister dat brengt, dat dat er ook bij gaat horen. Ja, zo is het natuurlijk. Ik heb nu alles, alle onderliggende stukken die er uh, die, die, die, die waren voor het uh, besluit wat we genomen hebben... Ik geloof anderhalve week geleden inmiddels. Die stukken heb ik allemaal openbaar gemaakt en dat ga ik straks natuurlijk ook weer doen. Dus dat betekent, er wordt straks een afweging gemaakt waarbij we kijken naar de veiligheid van de mensen in het gebied. Als we wat doen, wat heeft dat nou voor echt effect op die veiligheid voor de mensen... ...op het veiligheidsgevoel van de mensen. Hoe kunnen we technische alternatieven vinden voor de inzet van de gas? Hoe kunnen we eventuele financiële gevolgen opvangen als we die gaswinning terugbrengen? Dat, dat, dat is een afweging die gemaakt moet worden. En die onderliggende stukken voor die afweging, ja, die horen ook weer openbaar te worden. Ik denk dat naar de Kamer toe zonder meer... Uh, anders kan de Kamer mij niet naar behoren uh, controleren. Maar ik denk ook de mensen in het gebied die hebben ook recht op om, uh, om te weten hoe die afweging gemaakt wordt. Dus ik ga dat weer openbaar maken. Sterker, ik ga uh, gewoon weer naar de mensen toe. En ik ga ze vertellen hoe we dat uh, zien en hoe we dat, uh, hoe we dat besloten hebben. Mevrouw Van Tongeren. Ja, dank u wel, voorzitter. De, de minister zei net dat hij onvoldoende informatie heeft om nu een besluit te nemen... Vindt de minister ook dat de inspectie te weinig informatie of te weinig grond had voor hun advies? En bij welk bevingsniveau in een advies van de inspectie zou de minister nu wel zeggen, hè, dit is zo dramatisch, ondanks dat ik onzekerheid heb, moet ik nu wel besluiten om de winning terug te brengen. De Voorzitter, er is geen enkele twijfel bij mij over de deskundigheid van staatstoezicht op de mijnen. Als zij op een gegeven moment vinden dat ze genoeg informatie hebben om mij een advies te geven... en het is een helder advies, dan neem ik dat gewoon voor waar aan en daar heb ik daar geen twijfel over. Dus zij hebben, ga ik zonder meer vanuit, de informatie die ze nodig hebben om dit advies aan mij te hebben kunnen geven. Dat advies dat, dat, dat is voor mij ook zeer belangrijk. Alleen wat ik al zei, het is een advies. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Ik kan mijn eigen verantwoordelijkheid kan ik niet afschuiven naar staatstoezicht op de mijnen. Zij komen met het advies. Ik uh, vind dat heel erg belangrijk. Ik vind ook nog een aantal andere dingen uh, belangrijk. Uh, en dan zoek ik het moment uit dat ik een verantwoord besluit kan nemen. Nu heb ik een besluit genomen om in ieder geval te beginnen... met preventieve maatregelen en een aantal onderzoeken te laten doen. En ik geef aan wanneer ik denk dat ik het verantwoorde besluit wel kan nemen. En over uh, die afweging leg ik nu verantwoording aan u af. En ik hoor of, of u daarmee in kunt stemmen. Maar eh, ik, ik kan niet de verantwoording, kan ik eh, wegschuiven naar staatstoezicht op termijn. Mevrouw van Veldhoven. Dank u wel, voorzitter. De minister gaat natuurlijk aan één ding wel heel erg voorbij. En dat is dat geen besluit nemen ook een besluit nemen is. Ja. Namelijk om de risico's te laten voorbestaan. En dat besluit neemt hij wel, ondanks dat er een advies ligt. Een heel helder advies, wat de minister, dus dat zegt hij zelf net, niet in twijfel trekt. En bovendien onderbouwt hij in zijn brief zijn besluit om de risico's te laten voortbestaan met de grote consequenties voor de gaslevering. Terwijl de minister net zegt, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Kan de minister inderdaad binnen een week in kaart brengen wat die consequenties zouden zijn voordat hij zijn besluit neemt om het risico te laten voortbestaan? De minister. Ik kan helemaal niks binnen een, binnen een week. En wat u, wat u nu net zegt, dat heb ik... Uh... Wat u nu net zegt, dat heb ik zelf ook al gezegd. Natuurlijk, ik weet heel goed dat als ik nu, nu alleen maar besluit... tot preventieve maatregelen en tot onderzoeken... Dat daar, en ik, ik, ik stel het feitelijke besluit uit tot over een, zeg maar een jaar... dat, dat het dan het risico voortduurt en dat ik dat risico... dat ik verantwoordelijk ben voor het, het langer laten voortduren van het risico. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik vind ook dat het slecht is als ik op dit moment zou besluiten... om Um, om productie te gaan verminderen en dat levert uh, een, een, een, stel ik, ik ga het met 20% verminderen, hè? dat levert dus uh, voor, de, voor, de, uh, voor ons, voor de begroting, onmiddellijk een probleem van 2,2 miljard, dat moet opgelost worden. Um, het levert voor, uh, voor, voor afnemers een probleem op, want het gas in het Groningenveld is ander gas dan het andere veld en dat, dat leidt dus tot allerlei consequenties. Dat, dat is dus het tweede probleem wat speelt. Het derde probleem wat speelt is... het, het is weliswaar zo dat met 20% minder... Dat je, dan, dat je de kans op, op aardbevingen met 20% vermindert. Maar in plaats van 7% ga je naar 5,6%. En de sterkte van de aardbeving die blijft ongewijzigd. Dus ik geloof niet dat je daar nou echt een doorslaggevend verschil maakt... voor het veiligheidsgevoel van de mensen in het gebied. Ik denk dus dat je, dat je, dat je moet kijken... Of te, behalve zo'n productieverminderingsmaatregel, met alle consequenties die dat heeft, dat je ook moet weten of daar een alternatief voor is. Kun je door een andere manier van binnen kun je het aantal aardbevingen ook beïnvloeden. En kun je misschien daardoor zelfs die sterkte van die aardbevingen beïnvloeden. En ik vind dat je dat moet weten voordat je een besluit neemt. Het is nog erger dan het, nemen van, uh, dan, dan het niet nemen van een besluit, is het nemen van een onverantwoord besluit. Mevrouw Van Veldhoven, Tweede keer. Ja, dank u wel, voorzitter. Maar we waren het net met elkaar eens dat de minister nu ook een besluit neemt. Dat stadium van een onverantwoord besluit, dat zou dit ook kunnen zijn, maar dat zullen we later zien. Maar ik heb misschien nog een tussenoplossing voor de minister. Je zou ook een tijdelijk besluit kunnen nemen. Je zegt, we vervroegen die onderzoeken, we proberen dat zo snel mogelijk af te, uh, af te ronden. Uh, we nemen een tijdelijk besluit. Ik ga in ieder geval, als het geen week is, binnen twee weken in kaart brengen hoe groot dat tijdelijke besluit kan zijn... Um, en ondertussen kijken we naar al die conclusies waar inderdaad ook wordt gesproken van de mogelijkheid tot vermindering van de hoogte of van de sterkte van de aardbeving. Daar, daar zegt het, het rapport ook allerlei dingen over. Um, maar in ieder geval geven we duidelijk signaal aan, het het aan de mensen punt, hè, in Groningen in die motie ook vragen om terugbrenging van de winning. En laat daarmee het antwoord helder zijn voor de minister dat dat wel degelijk een bijdrage levert... aan het gevoel de van veiligheid en de, de minister. Ja, wat mevrouw Van Veldhoven nu doet is in haar vraag herhalen... haar eigen standpunt. Alleen, uh, ik ga dat dus niet doen. Ik ga niet nu een besluit nemen. Ik ga een besluit nemen op het moment dat het verantwoord is. Ik wil weten waar ik rekening mee moet houden. Gaat het om, uh, om, om 4,0 of gaat het om 5,0? En als het daar ergens tussenin zit, waar zit het dan uh, tussenin? Ik wil weten wat je met alternatieve winningsmogelijkheden kunt doen... Ik wil weten dat als we dat maximum, die maximumsterkte hebben vastgesteld... wat het schadepatroon is wat daarbij hoort... en welk gebied daar dan met name door, door bedreigd wordt... ik wil bovendien die tijd die ik nodig heb om dit soort onderzoeken te doen... wil ik gebruiken om te kijken wat consequenties zijn voor afnemers in, in Nederland en in het buitenland. Hoe op een verantwoorde manier er, die consequenties beperkt kunnen worden... Ik wil ook weten hoe het financieel ingepast kan worden. Ik wil weten hoe het juridisch uh, zit. Dus er zijn, een, er zijn een aantal dingen die ik uh, grondig moet uh, doorzoeken. Uh, en daar heb ik tijd voor nodig. En ik heb aangegeven hoe lang ik daarvoor nodig heb. En periodes van één week of twee week. Ja, dat is echt totaal out of question. Dat gaan we wat mij betreft niet doen. Ik stel voor dat de minister nu even overgaat naar uh, het verder expliciteren van de uh, onderzoeken... Ja. ...die hij wil doen en daarmee ook uw vragen uit eerste termijn uh, te beantwoorden... ...want anders blijven die liggen uh, en dan geef ik weer de gelegenheid voor interrupties. Voorzitter, we hebben, um, ik heb al een aantal onderzoeken uh, genoemd die moeten gebeuren... er moeten meer, meer onderzoeken uh, op korte termijn komen... Ik denk dat het belangrijk is om, om snel de risico's voor grootschalige infrastructuur in beeld te brengen. Je hebt daar dijken die van belang zijn voor het gebied. Je hebt daar ondergrondse gasleidingen die, die, die van belang zijn. En we moeten snel weten wat we, welke risico's we op dat punt lopen. Dus dat onderzoek dat is inmiddels al gestart en dat zal snel doorgezet moeten worden. Uh, we moeten ook kijken welke alternatieven er zijn voor de inzet van het Groningengas. De heer Vos, die duidde daar ook op. Hij zegt, uh, je kunt uh, het, het hoogcalorische gas, dat is het gas buiten het Groningenveld, de meeste kleine velden in Nederland, het Russische gas, het Noorse gas, is allemaal hoogcalorisch gas. En hij zegt, als je nou gaat verminderen met het uh, Groningengas, dan zou je dat uh, hoogcalorische gas door daar stikstof bij te voegen, zou je het kunnen uh, brengen, vergelijkbaar op uh, kwaliteitsniveau van het. ...van het laagkalorische gas en dan zou je dat dus kunnen inzetten. Daar spelen, daar spelen een paar dingen. In de eerste plaats brengt dat toch ook bepaalde risico's met zich mee. Als je, het wordt nooit helemaal vergelijkbaar. Het, is een, het blijft een ander soort gas en het, is dus, het brengt dus voor, voor de apparatuur die we gebruiken bepaalde risico's met zich mee. Maar wat daar ook bij speelt is dat je, we hebben in Nederland een bepaalde capaciteit hebben om stikstof in dat hoogkalorische gas te brengen. Die capaciteit is vrij groot, maar dat is een capaciteit die over het hele jaar verdeeld beschikbaar is. Terwijl die gasafname vindt eh, zwinters eh, plaats. En dan, dan heb je heel veel stikstof in één keer nodig. En we moeten dus uitzoeken, wat, stel nou dat we gaan verminderen welke hoeveelheid vermindering zouden we kunnen opvangen... door daar stikstof in dat, in dat vervangende gas in te brengen. Dat moet dus ook uitgezocht worden. Er zitten, zitten verschillende technische aspecten aan... die ook niet binnen één of twee weken gedaan kunnen worden. Ik vind dat van belang om dat te weten. Het is trouwens ook goed dat wij ons ook even realiseren... dat als dat laagkalorische gas wegvalt als we bijvoorbeeld helemaal ermee zouden stoppen, waar ik ook al mensen over gehoord heb dat dat zou moeten... maar als we dat zouden doen en we zouden helemaal overgaan op hoogcalorisch gas... dat dan de apparatuur van de, de mensen in Nederland, maar ook de mensen in Duitsland en Frankrijk en België voor een deel... die is daar niet voor geschikt. En alleen in Nederland betekent dat al dat als wij voor 2020, dus in een periode van acht jaar... als we al die apparatuur zouden vervangen dan hebben we daar een bedrag van 5,1 miljard euro voor nodig. Alleen voor het vervangen van die apparatuur. Als we dat in een paar jaar tijd zouden moeten doen, is het nog weer een veel hoger bedrag. Dus ook het, het veranderen van de gassamenstelling en het overgaan op ander gas, daar zitten we allerlei consequenties aan vast die ik gewoon eerst goed moet uitzoeken, voordat ik, daar, um, voordat ik daar ook het beeld volledig heb en voordat ik dat kan betrekken bij, uh, bij de besluitvorming. Um, dan is het toch ook zo dat we verplichtingen zijn aangegaan. Kijk, het is niet zo dat we, dat we maar in de wilde weg uh, gas kunnen gaan verminderen... want we zijn verplichtingen met particulieren, uh, met private partijen aangegaan. Dat zijn private overeenkomsten um, en dat zijn verplichtingen naar uh, de NAM toe... maar het zijn ook verplichtingen naar afnemers in het buitenland toe... ...en we kunnen niet zeggen van... ...nou, wij gaan nou minder gas um, uh, halen uit, uh, uit, uit Groningenveld... ...en dat, uh, dat lossen we op door maar minder gas aan Italië te gaan leveren. Dat mag dus niet. Als wij uh, minder gas gaan oppompen... ...dan moet die pijn van dat minder gas oppompen... ...moet verdeeld worden over, uh, over iedereen, zonder discriminatie. En dat is dus... Um, Eerst is de vraag van, kun je, kun je, um, uh, is het mogelijk om, om minder, uh, minder te gaan leveren? En zo ja, als, als dat kan... Hoe moet je dat dan verdelen en hoe moeten dan die gevolgen voor mensen, zowel hier in Nederland als in het buitenland, worden opgevangen? Ook weer een ingewikkelde materie die we eerst goed moeten uitzoeken. En ik heb ook al gezegd, een, een, een, een, een vermindering van de inkomsten voor de Rijksbegroting. We praten over 20%, maar we kunnen ook over 40% praten. En dan praat we praten wel over meer dan 4,5 miljard per jaar. Um, dat zijn dus hele grote ingrepen die ook, uh, op de, ook doordacht moeten worden en in beeld gebracht moeten worden. Wat zijn dan de consequenties daarvan? En die moeten bij die totale afweging betrokken worden. Bij al die onderzoeken, kijk die onderzoeken zijn allemaal, uh, allemaal heel interessant uh, vind ik, maar de prioriteit bij die onderzoeken zal toch steeds liggen bij de bewoners in het uh, gebied. Dat betekent, het allereerste wat gaat gebeuren is... die bewoners worden geïnformeerd over wat er allemaal speelt. Dat is een verantwoordelijkheid van de NAM en ook van ons, van Economische Zaken... om te zorgen dat de informatie over alles wat wij nu wisselen... voor de mensen in het gebied, dat die optimaal is. Het tweede wat we voor de mensen in het gebied in ieder geval veilig moeten stellen... is dat die schadeclaims van hen dat die afgehandeld worden op een correcte manier. Want ik realiseer me heel goed dat als we dat doen, zo'n schadeclaim correct afhandelen dat we die mensen dan alleen maar op nul zetten. Het is niet zo dat die mensen dan blij mogen zijn... Nee, die mensen die hebben schade geleden. Die moeten daar uh, allerlei dingen voor doen, allerlei romslompen, allerlei gedoe zorgen maken. En op een gegeven moment wordt dan die schade uh, vergoed. En dan vervolgens zitten ze ook nog weer met een dreiging dat er nog weer een vervolgschade komt. Dus ik vind het vergoeden van die schade, vind ik volkomen uh, vanzelfsprekend. En een absolute verantwoordelijkheid dat dat, voor mij ook, dat dat goed gebeurt. Dus ik zal ook zorgen dat dat uh, goed gebeurt. En ik zal het ook met die tussentijdse evaluatie, die eindevaluatie en het bekijken of dat zo door kan gaan of dat het anders moet, zal ik dat ook Inhoud geven. Voor de bewoners gaan we dus ook die preventieve maatregelen uh, uh, nemen uh, aan, aan de woningen en aan de andere gebouwen. En voor de bewoners gaan we ook zorgen dat er snel duidelijkheid komt over de grootschalige infrastructuur in het gebied en wat daaraan moet uh, gebeuren. Die onderzoeken die, uh, die moeten ingesteld worden voor, voor wat betreft de technische onderzoeken... die moeten ingesteld worden door de NAM of in opdracht van de NAM. NAM zit midden in dat hele netwerk van al die deskundigen. Die moet zorgen dat ze die deskundigheid bij elkaar halen... en dat ze zorgen dat die onderzoeken op een behoorlijke manier gedaan worden. Maar er mag natuurlijk geen enkele twijfel bestaan over de objectiviteit en de kwaliteit en de snelheid van die onderzoeken. We kunnen echt niet gaan wachten tot 1 december... en dan is vaststellen dat, uh, dat het onderzoek uh, nog niet klaar is... of dat het niet goed genoeg is... of dat de mensen in het gebied niet geïnformeerd zijn... niet tevreden zijn. Dus we moeten dingen gaan bedenken tussen nu en 1 december... om te zorgen dat, uh, dat die onderzoeken voor zover ze door... of in opdracht van de NAM worden gedaan... dat, dat, uh, dat we zeker weten dat dat uh, objectief goede onderzoeken zijn... dat die snel en... en, en en uh, volledig worden gedaan. En dat wil ik op, uh, op drie manieren uh, doen. Het eerste is, ik wil tijdens de looptijd van die onderzoeken, wil ik daar een uh, stuurgroep opzetten Van uh, drie mensen die, uh, die daar, die daar uh, voortdurend bovenop zitten, volledig inzicht hebben in wat daar gebeurt en zich daar een opvatting over vormen. Die stuurgroep moet bestaan, denk ik, in de eerste plaats. Uh, uit een uh, bestuurder uit het, uh, uit het gebied. En dan praat ik niet, niet alleen over Groningen, maar zeg het uh, noordelijke gebied: Friesland, Groningen en uh, Drenthe. Daar moeten we een bestuurder uh, uh, vinden, en die zijn er natuurlijk, die, die, uh, die, die feeling heeft met het onderwerp, die draagvlak heeft in de, uh, in de regio en die dus uh, als bestuurder kan volgen wat daar uh, gebeurt. Het tweede wat we moeten hebben, we moeten daar iemand buiten de normale kringen hebben. Maar we hebben deskundigen in Nederland en deskundigen in Europa. Het is toch een vrij kleine kring. Dus ik wil iemand van buiten hebben die daar fris in zit. En die daar, die daar met deskundigheid van elders in de wereld kijkt wat hier nu aan het gebeuren is. Het meest gezaghebbende instituut volgens mij is het Massachusetts Institute. En daar halen we iemand vandaan. Die zetten we in die stuurgroep en die kan dus daar, daar mee gaan kijken. En de derde is, we hebben veel deskundigheid bij TNO en we denken dat we daar ook uit TNO één deskundige kunnen halen van een zodanig niveau dat hij een goede rol in zo'n stuurgroep kan spelen. Vervolgens willen we naast die stuurgroep daar ook nog eens een keer een technische begeleidingscommissie op zetten. Want die stuurgroep die functioneert toch op een bepaald aggregatieniveau je kunt ook meer in de techniek kun je er dichter op gaan zitten. En daar moeten we natuurlijk iemand van Staatstoezicht bij hebben die daarbij betrokken is. Ook daar iemand van TNO, ook daar iemand van de KNMI bij betrekken, zodat ook die technische begeleidingscommissie die hele zaak blijft, blijft volgen. Als het nou zo is dat uh, tijdens die onderzoeken... er een verschil van inzicht bestaat... tussen technische begeleidingscommissie en NAM... of tussen stu stuurgroep en uh, NAM... Ja, op, dat, op dat moment uh, grijp ik direct in... Want dat laat ik niet, uh, niet liggen. Dan zullen we daar dus een second opinion gaan vragen van een gezaghebbend instituut. die er niet bij betrokken is. Dan zoeken we dus uh, direct iemand om, uh, of een instituut. om dat te beoordelen, de knoop door te hakken. en zorgen dat de voortgang er weer in kan uh, komen. Op, drie, op die drie manieren wil ik bereiken dat die onderzoeken uh, snel gedaan worden. dat de beschikbare deskundigheid dat die benut uh, wordt. en dat ook de objectiviteit er wordt ingebracht. Ik kijk even. Naar de Voorzitter, dan ga, zal ik zeggen wat we dan... Met nou, ja, en dan ga ik uh, beginnen met de diverse opmerkingen van de woordvoerders. Maar als die onderzoeken er nu, nu zijn, hè, als alles uh, afgerond is op 1 december... Uh, dan heb ik dus uh, daar verschillende mensen, bij, uh, verschillende mensen en instituten bij betrokken. En dan mag ik ervan uitgaan, uitgaan dat de kwaliteit van die onderzoeken goed is. Maar dan gaat de hele zaak opnieuw naar het staatstoezicht. En dan vraag ik aan het staatstoezicht... Um, nou, hier is, uh, dit is het resultaat van, uh, van al, al, alle onderzoeken. Op grond van die onderzoeken maakt uh, de NAM nu een nieuw winningsplan. Ze geven aan hoe zij denken dat op een verantwoorde manier in welk tempo, um, uh, in welke omvang er gas gewonnen kan worden vanaf nu. En dat geef ik aan de staats toezicht en dan vraag ik aan hen, wilt u mij, uh, op grond, uh, wilt u mij uw oordeel geven op dit onderzoek? over deze onderzoeken en over dit winningsplan, dit aangepaste winningsplan... en wilt u mij adviseren over wat ik nu moet doen. En dat is dan vervolgens een van de elementen met alle dingen die ik net al allemaal heb genoemd... die dan uh, uh, uh, uh, de voorbereiding vormen voor besluitvorming... die dan moet plaatsvinden over wat we nu in de toekomst met die gaswinning gaan doen. Ik wil voorstellen dat we nu even de gelegenheid geven... voor die mensen die nog interrupties over hebben, zeg ik maar even... Uh, uh, om de gelegenheid te geven om even op dit stukje te reageren. Uh, ik heb goed opgelet wat de minister allemaal beantwoord heeft en wat u gevraagd heeft. Er is al heel erg veel van uw vraagstelling beantwoord. Dus volgens mij hoeft de minister niet uh, zo direct, want hebben we hebben ook de tijd niet meer voor elke specifieke vraag te beantwoorden, maar alleen die dingen waar u in algemene zin nog niks over heeft gezegd. Ik zag dat de heer Vos een interruptie heeft. Voorzitter, Mijn fractie echt zeer veel waarde aan de onafhankelijkheid van het, van het onderzoek en ik waardeer dan ook de wijze eh, waarop de minister eh, nu heeft uit, uit gezet dat, eh, dat hij dat onderzoek de komende periode wil eh, inrichten. En de reden dat wij er zo aan hechten is dat de NAM natuurlijk in het gebied toch een gebrek aan draagvlak heeft als het gaat om de betrouwbaarheid van het instituut als gevolg wat er de afgelopen 30 jaar zich daar heeft afgespeeld. Mijn vraag aan de minister is, wordt die opdracht die uh, tot het, onderzoek, het vervolgonderzoek, uh, uh, de vervolgonderzoeken uh, die de minister nu gaat uitzetten, wordt die opdracht nu verstrekt aan de stuurgroep, uh, aan de NAM of aan dat uh, technische uh, comité wat hij uh, onder site uh, uh, mee laat kijken? Voorzitter, ik stel het me zo voor. Er moeten uh, al met al heb ik voor mezelf elf onderzoeken op een, uh, op een rijtje staan. Uh, een, een aantal onderzoeken moeten wij uh, zelf doen. Een aantal onderzoeken, uh, zijn technische onderzoeken, moeten uh, in opdracht van de NAM gebeuren. Want de NAM is degene die wint. De NAM is degene die een winningsplan maakt. Dat is de, de wettelijke procedure, een winningsplan. En op grond van het winningsplan moet ik besluiten nemen en kan ik uh, dingen doen en voorwaarden stellen en, uh, en, en, en, en dingen accepteren of niet accepteren. Maar zo zit het nou eenmaal in elkaar. Dus NAM zal moeten doen wat, uh, wat er gedaan moet worden om uh, de helderheid te krijgen. Onderzoeken moeten uh, verrichten of laten verrichten. Maar uh, dat, is dan, uh, dat is dan het begin. En vervolgens ga ik daar op de manieren waarop ik net gezegd heb, drie manieren, ga ik daar de hele periode bovenop zitten om die objectiviteit die de heer Vos wil, die ik ook wil, die ik cruciaal vind, om die te waarborgen. En ik ben ervan overtuigd dat ik dat op deze wijze kan doen. Ook omdat als het hele eindresultaat bekend is, dat we dan nog eens een keer die check van staatstoezicht overheen krijgen. Heeft tweede keer. Ja, voorzitter, het stelt mij toch niet helemaal gerust. En ik verwijs ook naar wat de directeur van de NAM, de heer Bart van der Leenput, zelf heeft gezegd in het 8 uur Namelijk, ik kan mij levendig voorstellen: van ja, dat onderzoek moet de NAM niet doen. Want de NAM is geen betrouwbare partner in deze. En ik verwijs ook naar wat de op de mijnen zegt, omdat de NAM als primair verantwoordelijke partij niet van plan is uit zichzelf de gasproductie te reduceren. En het blijft toch voor mij de vraag waarom dat u dan de NAM die opdracht verstrekt en niet bijvoorbeeld die zuurgroep. Daar zou dan wat mij betreft die onafhankelijkheid moeten uh, worden gewaarborgd en niet bij de NAM. Want zoals ja. de directeur van de NAM zelf zegt, is de NAM daarvoor niet de aangewezen partij. Ja, de, mijn verzoek aan de NAM is niet om te gaan onderzoeken hoe ze de productie kunnen gaan uh, verminderen. Daar gaat het me niet om. Wat ik wil weten is, wat is nu de, kracht, de maximale kracht waar we rekening mee moeten gaan houden in de toekomst? Tot nu toe dachten we 3,9. Dat is nu, uh, nu geen, uh, geen 3,9 meer, wordt mij gezegd. Uh, wat er wel is, weten we niet. Ik wil weten wat het wel is. Dus ik, ik, ik wil een onderzoek dat uh, uiteindelijk uit moet, uit moet wijzen... wat nou uh, de maximale kracht is, de maximale sterkte is waar we rekening mee moeten houden. Vervolgens wil ik ook weten, en dat is het volgende onderzoek... Als dat, als dat eenmaal is vastgesteld, het is dus uh, x, wat is dan het schadepatroon wat bij die x uh, hoort? En voor welk gebied geldt dat schadepatroon dan? Uh, hoe, hoe loopt dat af? Waar is de schade het grootst? Waar is de schade minder? Dat is ook de, een, een tweede opdracht die gegeven wordt. Een derde opdracht die gegeven wordt: wat kun je met alternatieve winningsmogelijkheden, winningstechnieken doen. om te bereiken dat er op de kortere termijn minder aardbevingen zijn. en misschien ook dat er minder sterke aardbevingen zijn. Dat zijn gerichte opdrachten die gegeven worden. Nou, en die, kunnen, die onderzoeken die, die moeten verricht worden. Dus of door de NAM zelf, of ze laten door een ander doen. Dat is prima. En hoe dat dan het beste ingevuld kan worden, ja, dat moet dan eerst plaats worden nam. En vervolgens ook na genoegen van die stuurgroep moet dat beoordeeld worden. En het moet uitgevoerd worden met betrokkenheid van die stuurgroep en met betrokkenheid van die technische begeleidingscommissie. Ik denk dat we daar de meest praktische werkwijze mee gekozen hebben. Het zou ook heel jammer zijn om al die kennis die er natuurlijk is van dat Groningen veld en die samengebald is bij de NAM. Uh, daar zit gewoon heel veel expertise. En ook in het hele netwerk rondom de NAM. Om die niet te gebruiken en te zeggen van ja, we gaan daar anderen uh, voor inschakelen. Ik, ik, ik heb geen uh, basishouding van wantrouwen uh, naar de NAM toe. Uh, ik, ik laat niet de kalkoen uh, zijn, eigen, uh, zijn eigen kerstineer bereiden. Ik geef gerichte uh, opdrachten voor onderzoeken. En ik uh, hou in de gaten of die opdrachten naar behoren worden uitgevoerd. Maar om even scherp te houden dat de vraag ook beantwoord was. De concrete vraag was hier, volgens mij, waarom die stuurgroep niet de hoofdopdracht gegeven wordt. Daar heeft u volgens mij nog geen argumentatie voor gegeven. Oh, ik dacht dat ik dat wel gedaan had. En de, de argumentatie van mij is dat ik denk dat de NAM de eerste verantwoordelijkheid heeft. Ik moet werken met de wetgeving die er is. Ik moet werken met iets wat toegespitst wordt op een winningsplan. Dat winningsplan is ook van de NAM of een winningsplan wel of niet verantwoord is... Dat, is de, dat moet de NAM zelf bekijken. Daar heeft de NAM ook onderzoeken voor nodig. Daarom moet de NAM dit, dit soort onderzoeken doen. Ik wil dat ze de goede onderzoeken doen... dat die ook de toegespitste informatie opleveren... die ik nodig heb. Ik heb dat net beschreven. Dus daarom dat ik dat, dat ook benut en dat gebruik... en dat stuur via die stuurgroep... en volg via die begeleidingscommissie. Ik denk dat dit de beste weg is. Gelet op het juridische kader en gelet op de beschikbare expertise. En ook gelet op de verantwoordelijkheid die bij de NAM ligt. Mevrouw Mulder. Ja, ik heb een technische vraag. Ik heb even proberen mee te schrijven met alle onderzoeken die er uh, gaan komen. Ik kom op uh, een stuk of acht. En u had het net over elf. Uh, kunt u nog eens even uh... Mag ik daar het volgende voorstel uh, voor doen? Want uh, ook gezien de tijd. Ik zou heel graag, denk ik namens u alle vragen uh, of wij schriftelijk een overzicht kunnen uh, krijgen van alle onderzoeken die de minister van plan is te doen en die hier voor het grootste gedeelte ook al uh, genoemd is. Ik denk dat dat het meest makkelijke is voor ons uh, allemaal. Zeker, mevrouw de voorzitter. Ik zou ze nog even kunnen uh, toelichten, maar ik, ik doe gewoon wat u zegt. Dus uh, ik zal dat uh, zo doen. Dan... Voorzitter, voorzitter. Nou, ik pas dan... aan mevrouw Van Veldhoven toe. Maar mag daarbij bij dat overzicht wie de opdracht krijgt? Zeker, mevrouw de voorzitter. Komt er ook bij. Goed, mevrouw van Veldhoven. Dank u wel, voorzitter. Um, de staat is natuurlijk met ook petten op, met name als EBN Gasunie en Gasterra... ...op allerlei manieren betrokken bij de gaswinning. De minister wist al sinds september van dit rapport... ...is er in die tussentijd niet gewerkt met scenario's... ...wat dat mogelijk zou kunnen betekenen. En als voortvloeisel daarvan, kijk, één week of twee weken... ...dat is natuurlijk, kan ik me voorstellen dat zegt de minister... ...dat kan ik binnen die tijd niet leveren... ...als er nog niet eens met scenario's zou zijn gewerkt. Maar hoe snel kan de minister dit onderzoek wel al afronden. Want het is natuurlijk wat anders om je risico's in kaart te brengen, waar we natuurlijk als aandeelhouders in al die dingen goed zicht op zouden moeten hebben, dan om een heel geologisch onderzoek uit te zoeken. Dus hoe snel kan dit onderzoek er zijn? Sorry mevrouw de voorzitter, welk onderzoek precies bedoelt mevrouw van Veldhoven? Het onderzoek naar de consequenties voor de staatskas en de leveringen, als er in enige mate minder gas zou worden gewonnen. Ik bedoel... De staat zit op allerlei manieren in al die clubs, ja, ja, ja. dus dat is, ik neem ik aan in beeld. Zie ik het niet van in, mevrouw de voorzitter. Wij, wij zijn op dit moment uh, bezig met een operatie waarbij we in een periode van 7 jaar 46 miljard om moeten buigen op, uh, op de Rijksuitgaven. Uh, we zijn bezig om te kijken hoe we in deze kabinetsperiode een bedrag van, uh, van, van 16 miljard om kunnen buigen. We zijn bezig om te proberen de begroting voor het lopende jaar, ondanks tegenvallers, op orde te krijgen. We moeten afwachten hoe het er voor volgend jaar uit gaat zien. En om daar nou binnen twee weken nog een keer 2 of 4 miljard bovenop te leggen, daar zie ik echt niet van in. Op het moment dat de afweging gemaakt moet worden om tot een verantwoord besluit te komen rond het eind van dit jaar, is dat een belangrijk element om mee te nemen. Dan moet ik dit voldoende doorgewerkt hebben. In verschillende scenario's om te gaan kijken van wat nemen we wel voor onze verantwoording en wat niet. En hoe wegen we dat af. Maar ik ga dat echt niet op kortere termijn doen. Zie ik het net helemaal niet van in. Ten slotte, mevrouw Dick Faber in deze ronde. Ja voorzitter, dank u wel. Met de laatste opmerkingen van de minister is een van mijn vragen al beantwoord. Dat hij ook in kaart zal brengen wat de financiële, maatschappelijke en juridische gevolgen ja. zijn. In verschillende scenario's als het gaat om reductie van de gaswinning. Uh, ik begrijp uh, van de minister dat hij uh, geen kans ziet uh, om uh, uh, onderzoeken sneller uit te voeren uh, dit jaar. Dat we echt tot 1 december moeten wachten. Ik vind dat uh, jammer. Uh, ik begrijp uh, voor bewoners dat iedere maand ongerustheid er weer één is. Je moet echt een vraag stellen, want. Yeah. De we in de tweede termijn. En mijn concrete vraag is: uh, de minister schetste uh, dat uh, de onderzoeken op 1 december eerst ook nog naar het staatstoezicht uh, op termijnen gaat... om daar ook weer uh, een advies uh, op te geven. Dat het daarna terugkomt uh, voor een besluit uh, uh, door de ministerraad. En ja, Juist omdat elke maand onzekerheid er te veel is, zou ik zeggen, vraag ik de minister hoe lang dat dan nog gaat duren na 1 december voordat er echt een knoop wordt doorgehakt. De minister. Nou, mevrouw Dick Faber heeft gelijk als zij zegt dat, uh, dat er dus ter voorbereiding van het besluit eind van dit jaar scenario's doorgewerkt moeten uh, worden, omdat het wel degelijk een optie is om die gaswinning uh, te gaan verminderen. Uh, het is dus ook niet zo dat ik, besluit om maar door te, dat ik besloten heb om maar door te gaan met die gaswinning. Uh, nee, het is besloten, er is besloten om preventieve maatregelen te nemen, onderzoeken te doen en voorbereiding te doen voor een uh, integrale afweging die eind van dit jaar plaatsvindt. En ik ga daar geen enkele optie uitsluiten. Dus ook niet de optie om uh, te gaan verminderen in, in bepaalde percentages. Dat is allemaal, uh, allemaal mogelijk. Wat betreft de, de tijd na 1 december, ik denk eigenlijk dat terwijl de onderzoeken afgerond worden, dat de NAM al zal werken aan een gewijzigd winningsplan. En dat dus vrij snel, ik denk aan dagen, hooguit weken na 1 december, dat dat winningsplan en de uitkomsten van alle onderzoeken die daarbij betrokken zijn, dat dat dus voor een, voor een advies dat het kan leiden tot een advies van staatstoezicht aan mij. Dat betekent dat ik dus zit te kijken naar eind van dit jaar, uiterlijk de eerste weken van februari, om dat besluit te nemen. Goed, ik stel voor dat de minister snel kijkt naar ja. welke specialistische, specifieke vragen nog zeg, niet beantwoord zijn. Ga ik doen, En ik gewoon. hoop dat u dat in een minuut of vijf kunt doen ga ik proberen. Ik begin bij het, de suggestie die gedaan is om een ombudsman in te schakelen. Een suggestie die de heer Vos deed en mevrouw van Tongeren deed. Kijk, we hebben in het gebied een, een, een technische commissie. Die is ingesteld op grond van de Mijnwet. En die commissie die, die moet ervoor zorgen dat als er schade is, dat dan die schade ook op een goede manier wordt afgewikkeld voor de bewoners. Als de bewoners het niet eens zijn met de manier waarop dat gedaan wordt door de NAM... dan kunnen ze dus naar die commissie gaan. En die commissie kan hen dus helpen om te zorgen dat de zaak dan alsnog naar redelijkheid wordt afgewikkeld. Mits die bewoners natuurlijk zelf ook redelijk zijn. Die commissie, daarvan denk ik dat die werking opnieuw bekeken moet worden. Dat is een deskundige commissie, die doet goed werk. Hun taken die voeren ze goed uit. Maar ik vraag me af of die samenstelling van die commissie niet verbreed kan worden... Dat daar ook meer, dat er ook tenminste iemand in komt die ook het bestuurlijke aspect heel goed kan, kan wegen. En of we ook niet dat secretariaat van die commissie dan kunnen versterken, met name ook misschien gericht op die ene persoon. En dat we op die manier die, die commissie een rol kunnen laten spelen, op de manier zoals nu net door mevrouw Vertongeren en meneer Vos is, is gezegd. Dus ik zal kijken naar hoe dat, hoe dat verder uitgewerkt kan worden. En ...verder verbeterd kan worden dat functioneren van die commissie... ...zodat er inderdaad een, een, een punt is uh, dat, dat onafhankelijk is... ...dat niet ter discussie staat, dat los is van, uh, van, van de NAM... Uh, ...en dat voor de bewoners beschikbaar is om als ze met vragen zitten... Uh, ...die samenhangen met uh, schade, uh, schade die al geleden is... ...of schade die te verwachten uh, is, dat ze daar dan uh, feedback uh, krijgen. Dus ik ga daar, ik, ik, ik noem dat geen onderzoek, maar ik ga wel kijken hoe ik, dat, hoe ik in de geest van, zoals de woordvoerders dat zeiden, daar tot een invulling kan komen. De, de, mevrouw Mulden, die, die stelde het punt van de Eemshaven en de bedrijven daar aan de orde. Zeer terecht. In, aan de Eemshaven is zeer veel geïnvesteerd. Ik geloof dat een kwart van de chemische industrie van heel Nederland zit daar, aan, zit daar in dat gebied. Zijn er zijn enorme investeringen de afgelopen tijd gedaan. Grote investeringen worden in de afzienbare toekomst daar gedaan. En wij moeten apart kijken naar wat daar in dat gebied aan de hand is... in relatie tot het probleem waar we nu over spreken. Dus ik zal dat ook gaan doen. Dat is, we moeten ons realiseren dat tot nu toe de schade daar zeer overzichtelijk is geweest. Omdat de aardbevingen in Groningen nu eenmaal maar op drie kilometer diepte plaatsvinden en de uitspreiding is dus niet zo groot. En dat betekent dat dus ook de, de relatie met dat gebied is er um, nog niet of, of nauwelijks geweest. Maar dat wil niet zeggen dat als de sterkte groter wordt, dat er dan een nieuwe situatie kan ontstaan. Hoe is dan een nieuwe situatie en wat moeten we dan voor de Eemshaven en de omgeving gaan doen? Dus ik zal behalve dat ik ga kijken naar de dijken en de, de ondergrondse buisleidingen, zal ik ook apart gaan kijken naar wat er in de Eemshaven speelt en wat daar gedaan moet worden. Een apart regiofonds is door mevrouw Mulder en anderen genoemd. Ik geloof niet dat dat, dat nou iets is wat we, wat we nu moeten gaan doen. Er is namelijk al via verschillende kanalen is er al veel geld beschikbaar voor, voor Groningen. We hebben bijvoorbeeld gesproken over de, over, de, over, de, over de bodemdaling in het gebied. Ik weet niet of u, of u het zich realiseert, maar er zit nu in twee fondsen nog 382 miljoen euro die beschikbaar is om die gevolgen van die bodemdaling op te vangen. Dus we zouden heel goed kunnen kijken hoe zit het nou met die. Met die uh, uitgaven die daar gedaan moeten worden. Wat is er nu niet met betrekking tot bodemdalen, maar met betrekking tot aardbevingen aan de gang. En is er misschien uh, een, een noodzaak om het budget van het een naar het ander over te hevelen. Daar kunnen we kijken. en Daar hebben we dus die 382 miljoen voor beschikbaar. Er zijn ook veel andere programma's geweest. Natuurlijk in het uh, noorden van het land. Transitiegeld waar, uh, waar 40 miljoen in gestoken is in versterking van de economie. Er loopt op dit moment een, een programma van 30 miljoen... dat is um, gefinancierd uit vrijval, vrijval van, van oudere programma's... die niet helemaal zijn uitgevoerd. We hadden pieken in het de delta daar in het gebied... waar 80 miljoen is uh, gegaan. We, hadden in, we hebben in het Waddenfonds een bedrag um, nu nog zitten van 500 miljoen... wat beschikbaar is voor um, investeringen in het uh, gebied. We hebben in het kader van het regionaal-economische programma's... 110 miljoen daar um, beschikbaar... En we hebben, als het betreft het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn... ...voor het noorden als geheel ook al een bedrag van 1,9 miljard euro beschikbaar gesteld. Dus het is niet zo dat daar in dat gebied... ...nu een acuut geldprobleem is voor noodzakelijke investeringen die gedaan moeten worden. Dus ik denk niet dat er, dat er nu reden is om, uh, om, om op dat punt iets te gaan doen. Wat, waar wel reden voor is en wat ik ook ga doen, is waar dat de individuele burger uh, treft. En dan gaat het om iemand die een huis heeft. Een huis wordt uh, minder waard. Uh, hoeveel is dat nou minder waard geworden? Waar is dat door uh, veroorzaakt? Uh, hoe moeten die, die gevolgen opgevangen worden? Nou, daar... Uh, daar, daar moet ik voor mijn gevoel iets mee. De NAM moet daar ook iets mee voor het gevoel van de NAM. En ik ben daar met de NAM over bezig om te kijken wat, wat, daar, uh, wat daar de mogelijkheden zijn. Dat is ook niet gemakkelijk, omdat er, daar gaat meteen mijn precedentwerking vanuit. Uh, en bovendien is die, is, is die uh, eventuele waardedaling is heel moeilijk ergens uh, direct aan naartoe te rekenen. Maar het is wel een reëel probleem wat dus ook uh, de aandacht van mij moet hebben en zal krijgen. Dan lust ik aan dat. Vroeg. Sorry? Ik heb een vraag hierover. Ja, ik zit wel even te kijken, want u wil vast ontzettend graag naar uw tweede termijn uh, uh, ook toe. Nou, ik heb liever uh, antwoord op de ook. vragen hier in de eerste termijn, Dan heb ik minder over ook voor de tweede termijn. Ja, gaat u gewoon. Uh, voorzitters, um, de minister geeft net aan dat hij gaat kijken zeg maar, um, hoe het precies zit met de waardedaling van, uh, van woningen en uh, wat de gevolgen zijn voor individuele inwoners. En, um, ziet hij dat dan ook in de vorm van een onderzoek of hoe gaat de minister dat doen? Nou, ik, ik, ik heb dat dus nog niet, geen onderzoek genoemd. Ik heb alleen gezegd dat uh, waar die bewoners mee zitten, dat is gewoon een reëel punt. Ik vind dat reëel, de Nam vindt dat reëel en ik ben dus aan het praten met de Nam om te kijken hoe we daar handen en voeten aan kunnen geven. En hoe u het noemt, laat ik even in het midden. Maar ik snap wat er aan de hand is en ik ben ermee bezig. En we zullen. Als ik daar conclusies heb, dan zal ik de Kamer daarover informeren en dan kan de Kamer dat beoordelen. Goed. Voorzitter. Uh, ja, misschien mag ik u voorstellen, minister, dat, zeg maar, zoals u net een opzomming gaf van. Uh, getallen, dat we dat uh, zeg maar nog uh, schriftelijk doen. Want ik denk namelijk, ik zeg dat ook omdat ik weet dat er zo heel veel, me veel mensen meekijken. En die zijn natuurlijk ongelooflijk uh, benieuwd naar wat voor conclusies de Kamer nu uh, ja. ook gaat trekken. Daarom zit ik zo te duwen naar die tweede uh, termijn. Ja. Voorzitter, Ik zou uh, echt proberen om, het, uh, om, om dingen te laten liggen en de essenti meest essentiële dingen te beantwoorden. De heer Leechter, die vroeg of de commissaris van de Koningin in Groningen zijn excuses aan mij aangeboden heeft. Nee, en dat zou ik ook niet willen. Want dat is een zeer capabele en tegere bestuurder die gewoon zijn best doet om de dingen goed te overzien en goed te verwoorden. Net zoals ik dat doe. We spelen allebei onze rol en we proberen het allemaal op een nette manier te doen. Dus ik heb er zeer veel waardering voor, voor wat de commissaris van de Koningin daar doet. Dan... ...heb ik over de Eemshaven gesproken... ...meneer Van Gerven... ...die, um, die vroeg naar een apart regiofonds... ...waar ik op ingegaan ben... ...en meneer Vos... ...die heb ik voor de, wat betreft... ...de onafhankelijkheid beantwoord... ...mevrouw Van Veldhoven... ...over het terugbrengen van het risico... ...en de onafhankelijkheid... ...mevrouw Klever hoop ik dat die van mij... ...heeft meegenomen... ...dat het vergoeden van de schade dat daar uh, geen, geen uh, limiet aan gebonden is en dat die 100 miljoen dus gaat om preventieve maatregelen. De heer Dijkgraaf die, die noemde nog de mogelijkheid van een aardbeving zwaarder dan uh, uh, vijf op de schaal van richten. Ja, weet je, ik, ik ga dat niet doen over dat soort dingen speculeren de heer Dijkgraaf speculeert normaal ook nooit. Uh, laten we vaststellen dat er gezegd is, uh, <coughs> tot nu toe dachten we 3,9%. We houden nu rekening op grond van buitenland met tussen de 4 en de 5. Het zit in de stukken die ik openbaar heb gemaakt naar verwachting tussen de 4,2 en 4,8. Uh, wat het precies gaat worden gaan we onderzoeken en als we dat weten dan kunnen we daar uh, uitspraken over doen en, en nu kunnen we dat beter even laten uh, zitten. Um, en ik hoop dat ik mevrouw Dick Faber ook um, geantwoord heb. Zij vroeg uh, me, nog met name de juridische en financiële mogelijkheden over productievermindering. Um, dat zal allemaal onderdeel zijn van die onderzoeken die ik uh, kan doen in de periode tot 1 december die ik heb gevraagd. Mevrouw de voorzitter, ik hoop dat ik daarmee in eerste termijn naar behoren heb uh, beantwoord. Ik heb de uh, wijze van benadering van dit uh, zeer emotionele en lastige probleem voor een aantal inwoners in ons land... En daarmee voor eigenlijk voor iedereen in ons land de wijze van benadering van de Kamerleden zeer op prijs gesteld. En ik hoop ook dat bij de verdere afhandeling van, wat, van onze overheidsverantwoordelijkheid, in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de regering voor wat hier speelt, ook naar tevredenheid van de Kamer te kunnen functioneren. Dank u wel. Dank u wel. Voorzitter, punt van orde. Mevrouw van Tongeren. Dank u wel, voorzitter. Ik vind dit een heel belangrijk en bijzonder technisch debat. Ik krijg nou toch het gevoel dat het een beetje afgeraffeld wordt. Zelfs de minister moet razendsnel door zijn aantekeningen. Ik heb de minister twee vragen kunnen stellen. Ik heb nog enorm veel andere vragen. En ik zou willen voorstellen aan mijn collega's dat wij een derde termijn houden. Ja, maar daar gaat de voorzitter wel iets over zeggen. Ik heb u van tevoren zeer trans transparant gezegd... ik neem een uur voor de termijn van de Kamer... een uur voor de termijn van de minister en een uur voor de tweede termijn. U bent daar allemaal mee akkoord gegaan. Uh, het lijkt mij zonde, gezien de beperkte tijd... en u heeft zelf afgesproken om dit in drie uur te doen... en niet in vier uur, had van mij ook gemogen. Uh, maar ik ben ervoor om nu eerst die tweede termijn af te maken... en dan aan het eind te bekijken uh, of we er zijn uh, of niet. Er kan ook nog altijd een VO aangevraagd worden. Maar het lijkt me zonde van de tijd... en ook voor het belang van de mensen die thuis zitten te kijken... ...belangrijk dat we nu gaan naar de conclusies die de Kamer wil trekken. Dus dat is mijn tegenvoorstel. En ik heb u van tevoren, uh, u bent allemaal akkoord gegaan met uh, mijn voorstel. Dan had u dat niet moeten doen. Mevrouw Mulder. Ja, voorzitter. Misschien dan toch nog een uh, aanvullend ordevoorstel. Uh, wij krijgen een overzicht van alle onderzoeken. Daar zitten heel veel vragen van mij ook in van wat zit daar wel en wat zit daar niet precies in. Misschien dat er toch nog uh, een, een, een soort van schriftelijke ronde kan, uh, kan plaatsvinden. Want er zijn nog zoveel vragen en ik, ik kom op dit moment helemaal nog niet aan conclusies toe. Ik zou ze best willen trekken, maar ik heb heel veel vragen gewoon nog niet beantwoord gehad. En dat ik is, heb het idee dat dat, is, dat, dat ook voor mijn uh, andere leden, uh, collega's ja. geldt. Laten we dat dan doen. Dat is precies de reden wat ik al voor u had gedaan om te vragen aan de minister uh, om uh, ook de onderzoeken naar ons op te sturen. Maar laten wij nu beginnen aan de tweede termijn uh, en dan kunnen we daarna kijken hoe ver uh, we zijn. Mevrouw van Tongeren van GroenLinks voor haar tweede termijn. Ik geef u allemaal twee minuten. Dat is de helft van de tijd in de eerste termijn uh, met één uh, interruptie. Ja, Dank u wel, voorzitter. Dan kondig ik in elk geval de intentie aan om een VO aan te vragen... Mijn eerste eh, verrassing is dat de minister zegt... dat het advies van de toezichthouder goed is en goed gefundeerd. Dat hij toch een jaar lang de tijd nodig heeft... en dan opnieuw aan diezelfde toezichthouder gaat vragen... wat is nu uw advies? En gaat de minister het advies van de toezichthouder... wat in eerste moment he, gewoon terzijde geschoven is... dan over een jaar wel opvolgen... Het tweede is, ik zou graag een oordeel van de minister willen over dat in 2006 het KNMI dit al wist en het staatstoezicht op de mijn in 2009 al hiervoor gewaarschuwd heeft. En toch de minister zegt, er is nu pas enige urgentie, is daar met terugwerkende kracht, desnoods met de kennis van nu, toch misschien iets in bureaulades blijven liggen. En mijn laatste punt, voorzitter, is... de minister legt haar scherp uit hoe ongelooflijk vast we zitten... aan he, het winnen, het verkopen en het gebruiken van gas. We kunnen eigenlijk nauwelijks schuiven... want of bewoners, of de industrie, of de, de schatkist komt in de problemen. Is dat niet des te meer reden om veel sneller over te gaan... naar schone energie, energie van eh, echt eh, hernieuwbare bronnen, warmte... er ligt een grote bel... ...aardwarmte onder de haven. Mijn fractie hamert hier al sinds jaar en dag onder. En ik zou nu toch een, nog veel... Um ambitieuzere minister aan mijn zijde moeten treffen. Ja, en dan het preventie en de ombudsman. Um, het, een ombudsman is nou juist iemand die bemiddelt tussen instanties. Ik ben blij met de verbetering van welke instantie dan ook door mensen toe te voegen. Maar het idee van een ombudsman is dat hij dus mee kan gaan, dat hij kan kijken, nog een keer controleren. Het vertrouwen met de mensen die ik gesproken heb is echt heel erg laag. En het mag voor mij ook gewoon een, een dependance van de ombudsman Brenningmeijer zijn... die daar wat meer ruimte voor krijgt om daar aandacht aan te besteden. Maar ik heb zelf al drie verschillende claimformuliers gezien... waar mensen vragen van waarom nu dit formulier voor dit en dat formulier voor dat. We dus zijn die laatste zin. Te. Graag een heroverweging van uh, deze minister op het punt... om de huidige ombudsman hier wat meer de mogelijkheden voor te geven... of een specifieke ombudsman aan te stellen voor gaszaken. Mevrouw Mulder van het CDA. Voorzitter, bedankt. Ik heb nog geen antwoord gekregen op de vraag hoe de minister nou de informatievoorziening bijvoorbeeld naar de gemeente Loppersum en andere uh, belanghebbenden in het gebied uh, uh, gaat regelen. Dus graag een antwoord daarop. Dan, um, waar bestaan nou exact die preventieve maatregelen uit? Uh, is, meet, uh, is dat ook al de fundering? Dat, dat soort vragen zijn bij mij op dit moment gewoon niet beantwoord. En welke criteria gaat de dan daarbij hanteren? Wat moeten we ons daar nou bij voor gaan stellen? Dan heb ik een vraag gesteld over um, een hoe grote aardbeving door gaswinning veroorzaakt, acht u maximaal aanvaardbaar risico voor de bewoners van Groningen, analoog aan de overstromingsrisico's bij dijken. Daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad. Een vraag die daar in het verlengde ook ligt van uh, indien de staat gewaarschuwd is en de staat geen actie onderneemt, is het dan mogelijk dat de staat mede aansprakelijk wordt voor de vervolgschade? En hoe groot zou die schade dan maximaal kunnen zijn? Een belangrijke vraag ook voor het CDA. En dan al die onderzoeken, ja, ik moet het gewoon eerst maar eens even voor me zien... van wat de rijkwijdte daarvan is, wat nou precies wanneer wordt onderzocht... wanneer vervolgens ook de uitkomsten van die onderzoeken naar de Kamer gaan. Is dat allemaal voor 1 december of gaat u tussentijds ook ons informeren? Eh, hoe gaat die procedure precies? Wanneer eh, kunnen we waarover bij de minister aan de bel trekken? We hebben echt inzicht nodig voordat wij verder conclusies gaan trekken. Dank u wel. De heer Leegte van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk is de kern van vandaag dat we het nog niet weten. Uh, zwaardere aardbevingen kunnen niet worden uitgesloten... zonder aanvullende informatie. En daarom is het juist goed dat de minister twee dingen doet. Want hij worstelt daar zelf ook mee, zoals iedereen dat hier doet... omdat ze het gewoon niet weten en daarmee blijft de onzekerheid bestaan. En de minister doet preventieve maatregelen, 100 miljoen. Althans, de NAM doet dat, maar op aandringen van de minister. En hij doet snel onderzoek. Want iedereen, de Groningers, en ook de Kamer... en andere mensen in Nederland hebben recht op adequate informatie... op basis waarvan we oplossingen kunnen vinden die werken... Want quick wins, zoals gesuggereerd door andere D66, 20% terugdraaien van het aardgas, hoeft geen oplossing te zijn. We weten dat eenvoudig niet. Want wat zou er gebeuren als we dat zouden doen en volgend jaar vindt die zwaardere aardbeving plaats? Kunnen we dan naar D66 toegaan met de schadeclaim? We weten het niet, we geven een soort schijnzekerheid uh, waar de VVD niet voor staat. Belangrijk ook in dit kader is de rolverdeling tussen de Kamer en de minister. Wij controleren, wij schetten kaders neer en de minister vervolgens uh, regeert en neemt die verantwoordelijkheid. En dat is een goede rolverdeling waar ik me prettig bij voel, omdat dat maakt dat wij de minister ook kunnen aanspreken mocht er niet ja, adequate informatie komen. Verder dank ik de minister op zijn toezegging voor het overleg, overleg met de bedrijfsleven in het Eemshavengebied. Groningen is een belangrijk groeigebied, de grootste bouwput van Nederland, de meeste investeringen vinden daar plaats. Het is belangrijk dat dat doorgaat. En ik dank de minister voor de toezegging voor het gedragen onderzoek. Waarbij, zoals ik het goed begrijp, een model is ingebouwd dat als er twijfel is tussen de onderzoekers en de stuurgroep, er onmiddellijk een opinie komt. Zodat er geen twijfel kan bestaan over de waarde van het onderzoek. Dank u wel. Dan heeft mevrouw Van Veldhoven nog een vraag voor u. Ja, voorzitter, ik werd direct aangesproken door de heer Leegte. Um, ik zou de vraag bij hem terug willen leggen. Als er dit jaar bijvoorbeeld van de zomer wel een ernstige aardbeving voordoet. Mogen we dan het bonnetje bij de heer Leegte indienen? Ja, voorzitter, anders dan d 60 heb ik niet in nieuwshuur gezegd dat we de aardgaswinning met 20% moeten terugdraaien. Zoals ik in mijn inleiding zei, drie weken geleden dachten we dat er niks aan de hand is. Nu denken we dat er wel iets aan de hand is. Maar weten we het niet? En is het juist verstandig om niet te doen alsof je een soort oplossing hebt, want die heeft niemand. En dat is de frustratie van iedereen aan tafel. Dat is mijn frustratie, dat is uw frustratie. En laten we dus zorgen dat we de feiten boven tafel krijgen. En daar roep ik de minister toe op. Maar dat hoeft helemaal niet, want de minister ziet uw urgentie zelf. en Die is al begonnen met het nemen van maatregelen. En dat is wat we moeten doen. Dit is geen politiek debat. Mevrouw Van Veldhoven, twee keer. Voorzitter, ik heb toch net iets meer vertrouwen... in het rapport van de Toezicht op de mijnen... dan in de mening van de heer Leegden. En... De het staatstoezicht op de mijnen adviseert de minister en de minister heeft daar hoor en wederhoor op toegepast op een zorgvuldige manier. Hij heeft geen onrust willen creëren en de staatstoezicht op de mijnen zegt de gasproductie uit het Groningenveld moet zo snel mogelijk en zoveel mogelijk als realistisch teruggebracht worden. Dan is het geen rare vraag om aan de minister te vragen om dat preventief te doen. Dan neem ik alleen het rapport van de staatstoezicht op de mijnen serieus en ik zou willen weten waarom neemt de heer Leegte dat niet serieus? Waarom schuift hij die conclusie zo aan de kant? De heer Leegte. Ik vind het uitermate verstandig dat mevrouw Van Veldhoven waarde hecht aan de, de mijnen. Dat doe ik ook. Tegelijkertijd hebben we bij de technische briefing geleerd dat zowel KNMI als NAM zeggen dat ze die conclusies niet onderschrijven omdat ze niet onderbouwd zijn. Vijf van de acht conclusies worden niet onderschreven, drie wel. En het terugdringen van die 20% aardgas wordt niet onderschreven door het KNMI, wordt niet onderschreven door de NAM. Dus het is 1-2. En in die onzekerheid vind ik het onverantwoord om dit soort beslissingen te doen, omdat we dan de suggestie wekken dat we een oplossing hebben. En die hebben we niet. En dat is frustrerend, daar worstelen we mee. Maar we moeten niet doen alsof we daarmee ineens zorgen dat volgend jaar geen aardbeving zou kunnen plaatsvinden. Dus laten we onderzoek van... doen, zoals de minister dat voorstelt, en ons bij de inhoud houden. Ja. Ja, voorzitter, zou het misschien de heer Leegte helpen... als deze instanties voor hem speciaal nog een keer opschrijven... dat zij die conclusies wel delen? Want dat is expliciet wat gezegd is. Er ligt hier een helder advies op tafel... wat zegt, deze winning moet teruggebracht worden... en dat wordt, niet, dat wordt onderschreven door de andere instanties die de heer Leegte noemde. Hij is de enige aan tafel die dat blijkbaar niet gehoord heeft... dus misschien zou het helpen, als deze instanties zelf... dat nog een keer een speciale brief aan de heer Leegte um, zouden sturen. De heer Leegte. Zoals de staatstoezicht op de mijnen zegt... Zwaardere aardbevingen kunnen op voorhand niet worden uitgesloten zonder berekeningen... Eh, op basis van niet-seismische methodes zoals geomechanische berekeningen. Zulke data zijn momenteel niet beschikbaar. Dat is conclusie 2. Wat we dus moeten doen is zo snel mogelijk die data boven tafel krijgen. Dat is onze urgentie. Niet nog een keertje sector opinions of onderzoek of tijd verspillen. Nee, hoe zorgen wij dat die data zo snel mogelijk beschikbaar kunnen worden? Daar moet dit debat over gaan. Hoe kunnen wij op een duurzaam verantwoorde manier aardgaswinning in Groningen zonder uh, uh, schades en risico's voor mensen in dat gebied. Mevrouw van Tom een tweede keer. Ja, ik hoor mijn collega de heer Leegte er zorgvuldig omheen praten. Hij accepteert dus ook dat het advies dat er nu zo snel mogelijk... en zoveel mogelijk um, gas teruggenomen moet worden... die winning teruggebracht moet worden... dat dat inderdaad door deze instanties allemaal onderschreven wordt. Ja, we praten heen en weer... Um, um, Mevrouw Van Tong heeft ongelijk. KNMI heeft duidelijk gezegd op mijn vragen: zij onderschrijven niet die conclusie. Laten we blij zijn dat KNMI nooit opgegeven. Erven voor zijn tweede termijn van twee minuten. Ja, voorzitter. De SP heeft waardering voor de eerlijkheid van de minister. Maar we zijn het niet met hem eens. Uh, het is zonneklaar dat het voorzorgsprincipe dat dat niet wordt gehanteerd. De minister heeft heel duidelijk aangegeven... ik neem het risico van extra aardbevingen. Dat neem ik. En ook dus de kans op extra zware aardbevingen. En uh, daar is wel een direct verband tussen... volgens dus de staatstoezicht op de mijnen. Want zij zeggen de verwachte kans op een aardbeving met een sterkte groter dan 3,9 neemt evenredig af met ook de afname van de gaswinning. Want meer aardbevingen geeft ook een grotere kans op sterkere aardbevingen. Dat is wat eh, het staatstoezicht op de mijnen zegt. Eh, de SP betreurt dat, dat het voorzorgsprincipe niet wordt gehanteerd door de minister en dat dus toch... Vanwege economische motieven de mensen dus extra risico nemen of lopen. En dat de minister zegt ik neem dat risico, ik neem die verantwoording. Natuurlijk, daar hangt een prijskaartje aan. Maar zou het dan toch niet veel beter zijn dat de minister inzet op hoe kan ik op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk die productie terugbrengen. Dan moeten er zaken gedaan worden met de mensen waar contracten mee zijn gemaakt. Met het buitenland, met... dan moet er omschakeling vinden wellicht in uh, systemen. Noem maar op, er moeten nieuwe contracten worden gesloten. Misschien moet dat extra geïmporteerd worden uit Rusland en doorgeleverd. Ik noem maar wat suggesties. Maar zou het niet veel beter zijn om daar aan te gaan werken... ...omdat zeker de kosten nu zullen hoger zijn voor de korte termijn maar het gas is niet weg... de baten op de lange termijn zullen blijven. En is dat niet een veel beter weg... zowel in het belang van de mensen in Groningen... als het algemene belang... als ook een duurzame energievoorziening... in de toekomst. Dank u wel. Dank u wel. Dan de heer Vos van de Partij van de Arbeid. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de centrale vraag... van het debat is of dat de regering... het advies van Stadtoets op de mijnen... Eh, naast zich neer kan leggen... en dat advies... Uh, ...daarvan was toch de kern... Uh, ...hoe snel is het nou mogelijk om realistisch... ...die gasproductie terug te brengen. En als ik de minister goed beluister... ...dan zegt hij... ...het is niet realistisch om nu de gasproductie terug te schroeven. Want dat kan niet... ...omdat de huishoudens in Nederland en in het buitenland... ...en de verplichtingen die we hebben aan die huishoudens in het buitenland... ...omdat die dan niet meer de beschikking hebben over gas. Dat kan misschien wel over de periode van... ...in de woorden van de minister een jaar... ...maar nu op dit moment vind ik dat niet verantwoord. Hij neemt daarbij mede in acht dat we op dit moment... Dan daar enorm veel geld voor zouden moeten reserveren. Het gaat om 2,2 miljard euro. Heb ik dat goed begrepen, voorzitter? Is mijn vraag aan de minister toch nog in deze tweede termijn? Ten tweede voor onze fractie is het buitengewoon belangrijk dat het onderzoek wat we dan nu gaan houden, dat het onderzoek onafhankelijk plaats zal vinden. Ik ben zeer erkentelijk voor het feit dat er een stuurgroep komt, waarbij een gezaghebbend persoon uit de regio plaatsneemt, waarbij een buitenlandse onafhankelijke onderzoeker van MIT plaats zal nemen maar ik ben toch nog niet helemaal gerust op de wijze waarop de minister de NAM primair een aantal onderzoeken zal laten uitvoeren. De NAM is een slager die zijn eigen vlees keurt en dat heb ik niet alleen gezegd, dat heeft de directeur van de NAM ook zelf gezegd en dat zegt ook het zo op de mijnen. Dus ik vraag me af hoe de, hoe de minister denkt die onafhankelijkheid te garanderen is het bijvoorbeeld mogelijk om de stuurgroep daar alsnog een rol in te laten spelen zodat die onderzoeken onder verantwoording van de stuurgroep resorteren dan wel op een andere wijze, bijvoorbeeld door een instemmings- of escalatieprocedure, waarbij echt die onafhankelijkheid in de ogen van mijn fractie op de juiste wijze gewaarborgd is. Waarbij ik overigens erkentelijk ben ook voor de mogelijkheid van het second opinion als escalatiemodel voor die stuurgroep. Voorzitter, het is voor mij zonder dat de winning van het gas in Groningen ten einde loopt en dat de veiligheid van de bevolking van Groningen nu voorop moet staan. Het gas raakt op... En we moeten een ander pad in. We moeten een pad in van duurzame energie. Daar is deze minister ook voor verantwoordelijk. Daar is deze minister ook voor verantwoordelijk. En bij die duurzame energie zullen we het gas goed kunnen gebruiken om de piekproductie op te vangen. Dus ik denk dat het ook in dat perspectief belangrijk is om nu op een reductie aan te sturen. En te kijken op welke wijze we maatregelen moeten nemen om die reductie op een verantwoorde manier voor de rijksbegroting, voor de bewoners van Groningen. En technisch uh, plaats te kunnen laten vinden. En de termijn waarop we dat zullen gaan doen, voorzitter. Die zou ik graag wat eerder plaatsen. Uh, en dan denk ik eerder aan 1 oktober dan aan 1 december. En waarom? Ja, Omdat het, gas, het, laatste, het laatste zin: waarom? Omdat we in de winter dat gas winnen en in de zomer dan de bevingen plaatsvinden. Dus ik vind dat de bevolking van Groningen recht heeft om voor de inval van de volgende winter hier in de Kamer, daar opnieuw uh, over uh, de Kamer en de minister over van gedachten te horen wisselen. En ik wil eigenlijk dan ook het besluit nemen. Dank u wel. Dan mevrouw Van Veldhoven van D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb heel veel begrip daarvoor dat de minister... dat toen hij in september voor het eerst van deze voorlopige conclusies hoorde... dat hij eerst zorgvuldig de verschillende experts uh, bij elkaar heeft gezet... Uh, om ervoor te zorgen dat er één gedragen conclusie lag. Alle belang bij om zoveel mogelijk onrust waar dat niet nodig is te voorkomen. Dus dank aan de minister voor dat zorgvuldige proces. Maar dan verbaast het mij dat de minister nu zegt dat hij geen besluit wil nemen... Terwijl hij dat wel doet. Hij, neemt, hij besluit om de risico's te nemen. Dat is zijn besluit. Omdat zo beargumenteert hij de Groningse gaswinning niet binnen afzienbare tijd vervangen kan worden. Maar ik hoor bij hem niet de bereidheid dit nader naar de Kamer te onderbouwen. En ik zou hem dat nogmaals willen vragen om dat, te, om dat te doen. Desnood vertrouwelijk, want ik begrijp dat dit gevoelige informatie kan zijn. Maar wij moeten als Kamer inzicht kunnen hebben in de afweging die de minister maakt op dit punt. Hij schrijft in zijn brief, het kan niet. Ik vind dat de Kamer moet weten waarop dat gebaseerd is. Hij is ook niet bereid om scenario's over de impact op de rijksbegroting spoedig naar de Kamer te sturen voor een politieke weging op tijd voor de begroting 2014. En dat wil dus zeggen dat we zeer waarschijnlijk in 2014 nog steeds doorgaan met winnen op deze termijn en dat de huidige risico's tot zeker in 2015 zullen voortduren. Dat is het bericht dat u vandaag naar Groningen stuurt. Mijn fractie vraagt de minister dan ook nogmaals dringend onderzoek snel hoeveel de winning tijdelijk kan worden teruggebracht om de risico's te verkleinen binnen de kaders van het mogelijke... binnen de kaders van natuurlijk leveringscontracten die, die keihard vast liggen. Voorzitter, het geld blijft immers in de grond zitten. Alleen kunnen we dat met minder risico's uit de grond halen? Dat is de vraag waar we voor staan. Ik blijf dus ook met de vraag zitten waarom de minister... gezien het dringende advies van de SODM... gezien de ongerustheid bij de bevolking... de mogelijkheden van tijdelijk preventief terugschroeven... tijdelijk preventief zo categorisch aan de kant schuift. Als het over een jaar wellicht wel kan... Want dat sluit de minister niet uit. Waarom kan het nu dan niet? Dat is eigenlijk de vraag waar ik, voor, waar ik mee blijf zitten. Waarom kan het nu dan niet uit voorzorg? Mijn fractie weet dat we een andere weg in zullen moeten slaan. Met ons aardgas. En wat ons betreft beginnen we daar sneller mee. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Klever van de PVV. Ja, voorzitter. Ik dank de minister voor de beantwoording van de vragen. Eh, voor zijn openheid en zijn eerlijkheid. Eh, de minister heeft ons echter niet direct gerustgesteld. Uh, onzekerheid blijft nog een, uh, een jaar bestaan. Wij onderschrijven wel het belang van goed en onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning en uh, hoe we de gaswinning wel op een veilige manier kunnen winnen. Uh, de minister heeft een grote verantwoordelijkheid en ik hoop dat de minister zeker is van zijn zaak. De Groningers hebben recht op een goede behandeling. Ik wil benadrukken dat de staat honderden miljarden euro's heeft verdiend... aan de gaswinning in Groningen... en dat ruimhartigheid in het vergoeden van schade op zijn plaats is. Ik dank de minister voor zijn toezegging dat schade 100% vergoed wordt... en dat hij zich verantwoordelijk daarvoor voelt. Uh, gisteren hadden wij hier een meneer met een uh, schade van 15.000 euro. Uh, de NAM die liet er een hele ingewikkelde berekening op los... vanwege de oudheid van zijn huis. En hij kreeg slechts 3.000 euro vergoed. Uh, kan de minister toezeggen dat dit soort praktijken dan in ieder geval tot het verleden behoort. Daarnaast zouden we graag wat meer duidelijkheid hebben over uh, de mogelijkheid uh, van preventieve maatregelen. Uh, tot slot, uh, voorzitter, uh, we zullen deze zaak nauwlettend blijven volgen. Uh, veiligheid gaat boven alles. Dank u wel. Dan de heer Dijkgraaf van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Politiek. De kern van politiek is beslissen onder onzekerheid, volgens mij. Nou, onzekerheid genoeg in dit dossier. Dus wat dat betreft kunnen politici zich uitleven. Maar wij waarderen het wel zeer dat de minister probeert... in ieder geval die, die onzekerheid te minimaliseren. En uh, ik leef niet in de illusie dat hij aan het eind van het jaar nul is. De minister volgens mij ook niet. Maar die zal wel hopelijk beperkter zijn dan hij nu is. Um, goed dat de minister ook gewoon de tijd neemt voor die onderzoeken... want anders waren ze zinloos en kunnen we beter vandaag een knoop doorhakken... want binnen een paar weken of, of, of twee of drie maanden ja, kun je niks fatsoenlijks opleveren. Dus goed dat dat gebeurt en ook goed wat ons betreft... dat er geen overhaaste conclusies worden getrokken. We moeten gewoon meer weten, zoals de minister ook zei... om een goede beslissing te nemen en laten we die tijd ook nemen. Ik heb eigenlijk maar één echte vraag op dit moment over... We kunnen allerlei details, uh, verder vragen stellen. Maar één hoofdpunt, en dat sluit wel aan op het punt uh, wat net van PvdA-zijde naar voren werd gebracht. Volgens mij zijn we er allen bij gebaat dat die onafhankelijkheid van die onderzoeken gewoon buiten kijf staat. Als we aan het eind van het jaar een hele pittige discussie met elkaar gaan voeren, want dat gaan we ongetwijfeld doen. En we gaan hier uren praten over of dat onderzoek nou wel of niet onafhankelijk is, dan zou ik dat zeer betreuren... Want dat is niet goed voor de discussie. Daar is de NAM niet bij gebaat, het ministerie niet bij gebaat, de Kamer niet bij gebaat. En vooral de mensen in de regio ook niet. Dus kan daar niet een tussenoplossing gevonden worden? Bijvoorbeeld, ik onderschrijf wat de minister zegt. Dat die kennis van de NAM gewoon meegenomen moet worden. Dat is jammer als je dat niet doet. Dat zou dom zijn. Maar de primaire verantwoordelijkheid bij de NAM leggen lijkt mij niet de meest verstandige optie. Zou je daar niet een modus kunnen vinden. Nou, een suggestie is gedaan. Je kunt over allerlei modellen nadenken. Kern is volgens mij dat we er allebei gebaat zijn... als die onafhankelijkheid gewoon buiten kijf staat. Dank u wel. Dan tenslotte mevrouw Dikvader van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp dat er dit jaar nog ontzettend veel onderzocht gaat worden. We krijgen er ook een overzicht van. Wat de ChristenUnie betreft zou zeker gedurende die periode... het voorzorgprincipe moeten worden toegepast. En ik betreur ook dat de minister dat... ...dat niet wil uh, gaan toepassen. Uh, Waar ik wel heel blij mee ben... ...is dat hij nu ook al aangeeft... van nou, ...voor mij is het geen uit, uitgemaakte zaak... ...dat uh, het huidige productieniveau overeind blijft. Hij, uh, de minister is ook bereid... Uh, ...om verschillende scenario's in kaart te brengen... Uh, uh, ...in zaken verlaging uh, van de productie. Uh, de die vindt dat belangrijk... Uh, ...voor de veiligheid in het gebied... ...maar ook omdat uh, gas... Uh, ...een belangrijke rol uh, kan spelen... Uh, ...in onze eigen energietransitie. Uh, we hebben uh, nog even kort van gedachten gewisseld over het, uh, het regiofonds. Uh, de minister noemde op dat punt uh, een heel aantal potjes uh, die beschikbaar zijn uh, voor uh, de regio. Uh, ik zal dat niet ontkennen uh, dat er nou financiële nood is. Uh, wat ik wel hier wil vaststellen is uh, eh, dat uh, de regio niet ge uh, gecompenseerd wordt op zo'n manier... Uh, dat het direct samenvalt uh, met de gaswinning in het gebied. Uh, de minister noemde net uh, uh, het Waddenfonds... Uh, waar dan nog 500 miljoen in zit. Nou dat Waddenfonds is direct gekoppeld aan de gaswinning in het Waddengebied. En niet de gaswinning in Groningen. Dus ik zou het heel belangrijk vinden dat we daar toch nog eens met elkaar goed naar kijken. En ik begrijp dat CDA en SP daar ook steun aan kunnen geven. Um, dan de preventieve maatregelen. Nou, voorzitter, ik geloof er echt helemaal geen snars van dat dat mogelijk is. Je moet dan 10.000 uh, woningen in het gebied uh, onder heien aardbevingbestendig maken. Dat kan niet. En dan heb ik het nog niet eens over monumentale gebouwen, over 14e eeuwse kerken met een meterdikke muren, over alle chemische industrie, over een kolencentrale die net gebouwd is. Het lijkt mij gewoon echt onmogelijk. En tot slot, voorzitter, er is één vraag blijven liggen. Um, die zou ik graag vandaag of anders schriftelijk beantwoord uh, willen zien. Uh, er is een waarborgfonds uit de mijnbouwwet. Daar zit niet veel in. Uh, 250.000 euro bij mij weten. En we hebben de wet Nadelcompensatie. Ik zou heel graag willen weten van de minister of die wetten uh, hier nog van toepassing zijn. Dank u wel. Dank u wel. En dan um, kijk ik naar de minister of hij direct kan beantwoorden voorzitter, mevrouw Vertongeren, die zei dat uh, de onderzoeken waren uit 2006, KNMI, 2009 van, de, van Staatstoezicht en die zijn mogelijk in bureauladen verdwenen. Volgens mij is er niks in bureauladen verdwenen. Alleen toen was de inschatting die uh, gemaakt is eigenlijk door iedereen, ik denk ook door uh, ons, uh, ja, het is, het is vervelend dat er aardbevingen zijn. En uh, als er schade is, dan moet dat opgelost worden. Maar dat was dan wel zo'n beetje de discussie. En nu? ...is er een andere discussie gaande op grond van de laatste aardbeving... ...en op grond van de analyse die gemaakt is door het staatstoezicht. Dus ik, ik, het heeft geen zin om terug te kijken naar 2006... ...nu te gaan zeggen wat ze toen verkeerd hebben gedaan. In ieder geval is het duidelijk dat na die aardbeving van 16 augustus... ...dat er een nieuwe situatie is ingetreden. In die situatie hebben wij gehandeld, u als Kamer en wij als, als kabinet... En ik denk dat dat nu relevant is. We kunnen de geschiedenis toch niet uh, overdoen. Maar dingen in lade verdwenen, dat is volgens mij niet zo. Het is wel zo dat uh, het gevoel van urgentie anders is. En ik denk dat het gevoel van urgentie wat nu spreekt uit wat de woordvoerders hebben gezegd... dat dat passend is bij de situatie zoals, uh, zoals die aan de orde is. Uh, mevrouw Verzongeren net als de heer uh, Vos... die willen versneld overschakelen op uh, hernieuwbare energie. En die zeggen, je zou mooi dat gas... Um, kunnen gebruiken als aanvulling op die uh, duurzame hernieuwbare energie. Daar ben ik het mee eens dat dat een uh, mooi to toekomstperspectief is. Maar laten we even de feiten onder ogen zien. Op dit moment is uh, 96% van onze energie is niet duurzaam. En 4% is duurzaam. En we hebben een doelstelling gemaakt om in 2020 naar 16% te gaan. En daar zal al, ik, ik weet niet wat, voor moeten uh, gebeuren. En als, als dat allemaal lukt, dan, uh, dan hebben we dan op dat moment... Ik zeg 16%, dat klopt. Voorzitter, 16%. En als, als dat lukt, dan betekent dat dat op dat moment er nog 84% niet duurzaam is. En ik denk dat we realistisch moeten zijn wat betreft die transitie naar duurzame energie. Op lange termijn is dat eindbeeld zoals de heer Vos schetst, is, is, is zeker aan de orde. Maar op korte termijn zullen we een hele heis hebben om te komen tot die 16% in 2020. De heer Vos. Ja, voorzitter... Um nu praten we hier de hele dag over de nadelen van fossiele energie. En de heer Kamp heeft een regeerakkoord mede ondertekend... waarin staat dat we 16% duurzame energie willen realiseren in 2020. En ik heb hem dat vertrouwen gegeven als Kamer. En, eh, maar nu vraag ik me toch wel af... hij zei nu, toch niet als we dat realiseren... Hij, hij gaat dat toch realiseren. Dat is toch, dat is toch het verhaal, of niet? En de heer Kamp is minister hier... Ja. Ik, ben, ik ben helemaal van mijn apropos deze ja, ik opmerking. Merk het. <laughs> de minister en, uh, Kijk, het zal allemaal wel loslopen dat u daar van u apropos bent, u weet hoe ik daarin sta we hebben daar een politieke afspraak over gemaakt het is mijn taak om, om politieke afspraken uit te voeren dus daar draai ik mee op geen enkele manier onderuit, alleen ik mag wel aangeven dat we op dit moment 96% niet duurzaam hebben en dat die 16% bereiken, dat dat een, een grote opgave is en om nu alweer te gaan zeggen van ja maar als we nou eenmaal voornamelijk op duurzaam zitten en we kunnen dat gas als aanvulling gebruiken, ik vind het erg interessant maar het is nog iets verder weg dan heeft mevrouw Van Tongeren opnieuw ges gesproken over de ombudsman ter plaatse. Uh, ik heb de gedachte van mevrouw Vertongeren en uh, de heer Vos heel goed begrepen. Ik denk ook dat uh, zo'n neutraal aanspreekpunt voor de mensen, dat dat uh, nuttig is. En ik ga kijken op welke manier ik dat kan invullen. Ik heb de link gelegd met die technische commissie, de TCCB. En ik denk dat dat een, een, goede, een goede manier is. Maar als ik tot de conclusie kom dat het uh, niet goed is en dat het anders moet, dan uh, sta ik daar zeker voor open. Dus ik, ik zal de, de kamer... ZSM informeren op welke wijze ik dat, dat aanspreekpunt invulling kan geven. Of dat op de door mij gedachte manier kan of dat het misschien anders moet. Mevrouw Mulder die, die vroeg zich af hoe het nu zit met de informatie naar de gemeente Loppersum toe. Die zou nog steeds niet adequaat zijn. Ik weet niet of je of je naar tevredenheid van zo'n gemeentebestuur informatie kunt geven. Want er is gewoon onzekerheid bij de bevolking, er is angst bij de bevolking. Het gemeentebestuur maakt zich daar ook heel druk om. Dus, zelfs als ik iedere dag daar naartoe ga om met ze te praten, dan is het risico nog niet weggenomen. En, het risico en de onzekerheid bennen mensen ook niet. Dus, tevreden stellen kan ik ze nooit. Ik kan wel erg mijn best doen om, om alles wat er aan relevante informatie is, om dat met hen te delen. En ook om bestuurlijk overleg in stand te houden en ook deskundigenoverleg in stand te houden. Dus ik zal zeker mijn best doen naar de gemeente toe, naar de andere gemeente toe, naar de provincie toe, naar de veiligheidsregio toe. Ook naar de mensen in de Eemshaven die daar werken toe. Ik zal proberen om, om hen erbij te betrekken en te zorgen dat ze er, het gevoel krijgen wat terecht zou zijn. Namelijk dat wij met, met, met urgentie werken aan onderzoeken om zo snel mogelijk tot een verantwoord besluit te kunnen komen de preventieve maatregelen dat zag mevrouw Mulder in mindere mate zitten en mevrouw Dick Faber zag het al helemaal niet zitten ik ben het met beiden niet eens in het bijzonder niet met mevrouw Dick Faber ik denk dat als je in staat bent om schade te herstellen en, en schade te vergoeden dat je dan ook in staat bent om te, te, te kijken wat je kunt verwachten waar de kwetsbare plekken zitten en wat je dan kunt doen om, om die schade tenminste voor een deel ...te voorkomen en anders in ieder geval te beperken. Het is allemaal niet zo gemakkelijk, maar het moet wel gebeuren, denk ik. Ik denk niet dat we kunnen, ons kunnen permitteren om af te wachten en achteraf op te treden... ...als we ook mogelijkheden zien om preventief wat te doen. Dus die mogelijkheden die wil ik wel degelijk benutten, of daar de fundering ook bij hoort. Dat weet ik niet. Het gaat om uh, maatwerk. Je kijkt dus in het gebied. Je kijkt wat er uh, in, in een bepaalde situatie moet gebeuren. En ik sluit niet uit dat daar fundering ook bij hoort. Maar ik ga niet zeggen dat we alle, alle funderingen gaan, uh, gaan vernieuwen in het gebied. Het moet wel redelijk zijn. En het moet wel gerelateerd zijn aan het aardbevingsrisico. Even Voorzitter, bedankt. Waar het uh, ons om gaat is het beeld van waar bestaat dat dan uit, dat soort maatregelen. En dat beeld hebben wij nog niet uh, uh, scherp en helder... En we hadden gehoopt dat de minister daar wat meer over zou kunnen vertellen. Wat zijn nou criteria, waar wordt nou exact naar gekeken. Zodat inwoners ook uh, beter kunnen weten wat ze kunnen verwachten ook van de NAM. Wat wel reëel is en wat niet reëel is. En daar hebben we het beeld gewoon nog niet van. Dus ik zeg niet dat ik het allemaal niet zie zitten. Ik vind het hartstikke goed dat er preventief wordt gewerkt. Maar ik heb er geen beeld bij. En ik had gehoopt dat de minister daar wat meer over zou, uh, duidelijkheid over zou kunnen geven. De minister. Ik denk wel dat die informatie relevant is voor de Kamer en die zal ik dus de Kamer ook geven. Dat betekent wij, de NAM zal het gebied ingaan en die zal de situatie in kaart brengen en zien wat er moet gebeuren. En ook beginnen al in het tweede kwartaal van dit jaar met het nemen van maatregelen. En ik zal over de aanpak van, van dit probleem op de wijze zoals ik heb geschetst, het nemen van preventieve maatregelen, zal ik ook de Kamer informeren. Um, mevrouw Mulder vroeg welk maximum aanvaardbaar is. Ja, welke, welke maximum aardbeving is nou aanvaardbaar? Um, ik, ik kan alleen maar vaststellen dat we tot dusver hebben gedacht dat 3,9 het maximum zou zijn. En de facto hebben we dat als uh, aanvaardbaar geaccepteerd. Ik weet niet wat het in de toekomst uh, is. Ik weet wel dat we daar dat gaan proberen helder te krijgen. En zodra dat in beeld is en ook in beeld hebben wat dan uh, de, de schade is die dat uh, veroorzaakt. Ja, dan kunnen we er al dan niet aanvaardbaarheid in een brede perspectief beoordelen. Maar nu op dit moment kan ik daar geen uitspraak over doen. Dat is ook iets wat, je, wat moet blijken uit het voorwerk wat we nu gaan doen om tot verantwoorde besluitvorming eind van dit jaar te komen. Mevrouw Mulder. Vroeger ook de staat, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade. Uh, het is zo dat uh, daar het gas uit de grond wordt uh, gehaald. Dat levert per jaar 11,5 miljard op voor de Rijksoverheid... en het levert per jaar 1,4 miljard op voor de NAM. Uh, de NAM is de exploitant. De NAM die is dus aansprakelijk, wettelijk aansprakelijk. En daar ligt dus de aansprakelijkheid. Uh, en het, uh, Als het u gerust stelt, ik weet niet of dat het geval is... maar uh, uh, ja, als er uiteindelijk... Bedragen betaald worden door de NAM, dan komen die voor een groot deel natuurlijk ook weer voor rekening van, uh, van de staat. Want het is zo dat de NAM, als die, als die iets betaalt, dan kan dat geld niet uh, als, als, als, als inkomsten doorgeschoven worden naar de, naar de staat. Wij krijgen, wij krijgen een, een, een, het grootste deel van de inkomsten van de NAM die gaan naar ons toe. En als de kosten van een NAM hoger worden, bijvoorbeeld voor dit doel, dan gaat er ook minder geld naar, naar, de, naar de staat toe. Dus het is zo, de aansprakelijkheid ligt bij de NAM. De NAM moet uh, schade vergoeden, maar de rekening komt indirect toch voor een deel bij, uh, bij ons terecht, dat is duidelijk. Um, ja, en de, de heer Lichten heeft uh, de analyse gemaakt die ik moet, uh, moet delen. Het is niet anders dan dat uh, er ligt een, een directe relatie tussen uh, de omvang van de aardgaswinning en het aantal aardbevingen. Als je minder aardgas gaat winnen, heb je minder aardbevingen. Heb je dus ook minder zware aardbevingen, sterke aardbevingen. Maar de sterkte van die aardbevingen blijft gelijk. En dat is dat verhaal van die 7% en die 5,6%. Een 7% kans op een aardbeving in de komende 14 jaar hoger dan 3,9% op de schaal van Richten is ernstig. Maar 5,6% is ook ernstig. En ja, in die afweging, daar, daar zitten we in. Meneer Vergeffen, die um, heeft. Ook op dit punt gesproken en die heeft gezegd dat we nu al het voorbereidende werk moeten doen om, om die productie TZT te kunnen verminderen. Ja, dat is denk ik een onderdeel van het werk wat we het komende jaar moeten gaan doen. Als wij gaan onderzoeken hoe zit dat juridisch, hoe kunnen we technisch alternatieven vinden, hoe kunnen we het financieel uh, invullen. Als we al die dingen onderzoeken, dan zijn we eigenlijk het voorbereidende werk al aan het doen. Uh, om als we daartoe besluiten, om het dan ook uh, te kunnen uitvoeren. Dus ik denk dat we de facto daar toch doen wat de heer Van Gerven vraagt. Meneer Vos, die, die heeft net zoals de heer Dijkgraaf opnieuw gesproken over de onafhankelijkheid van de onderzoeken. Ik proef dat ze begrijpen dat het nuttig is om degene die aansprakelijk is, degene die het gas wint, om die ook voor en die, die verantwoordelijk is voor het winningsplan. Op grond waarvan ik volgens de wet een opvatting moet hebben en ook een advies kan vragen aan staatstoezicht. Dat diegene die onderzoeken moet laten doen. Maar ik denk in aanvulling op de drie elementen die ik al genoemd heb in mijn eerste reactie naar de heer Vos toe. Uh, zou, zou we het als volgt kunnen doen, ook uh, gelet op de suggestie van, uh, van de heer Dijkgraaf. We zouden kunnen zeggen dat uh, voor de opzet en de uitvoering en de invulling van die onderzoeken... ...dat daar vooraf de uh, instemming van de stuurgroep uh, moet worden verkregen. En dat betekent dat die, uh, die stuurgroep die moet eerst uh, een voorstel moet krijgen van hoe dat onderzoek dan wordt aangepakt en uitgevoerd. Dan moet die stuurgroep ermee akkoord gaan. Vervolgens kan die stuurgroep het uh, volgen. Het wordt bovendien nog een keer gevolgd door die technische begeleidingscommissie. En in het geval van, uh, van oneenigheid, dan gaan we uh, van een, een buitenlands gezag hebben het instituut, gaan we een second opinion vragen. Uiteindelijk moet dat geheel leiden tot een, uh, een nieuw winningsplan. En daar laten we dan nog een keer apart het, het advies van uh, Staatstoezicht overheen komen. Ik denk dat we dan in, in vijf lagen de onafhankelijkheid hebben georganiseerd die de heer Vos en ook anderen uh, wensen. De heer Vos die, um, die vroeg af of het inderdaad zo, nou uiteindelijk zo is dat de reden dat ik nu niet wil besluiten tot uh, reductie, dat dat is dat er, um, dat er uh, financiële effecten uh, zijn en dat er uh, ook technische uh, alternatieven niet, zo, niet, zo, niet zomaar te doen zijn voor, uh, voor, voor, voor de, uh, het vervangende gas. Dat zijn elementen in een geheel, maar dat is niet waar ik mee begin. Waar ik mee begin is, 3,9 is losgelaten. Wat is het dan? Wat is de schade die daarbij hoort? In welk gebied zijn de alternatieven? Uh, dat, daar begint het mee. Vervolgens komt daarbij dat als ik het ga doen, wat zijn dan de juridische consequenties, wat zijn de financiële consequenties, is het technisch allemaal in te passen, dat hoort daar ook bij. En dat geheel, dat heeft mij gebracht tot de conclusie dat, dat om nu het besluit te nemen over het advies van staatstoezicht is te vroeg. We moeten voorwerk doen, dat voorwerk kan 1 december afgerond zijn en dan kan dat besluit alsnog genomen worden. Mevrouw van... Meneer Van Vos zei ook dat hij van mening is dat die onderzoeken al op 1 oktober klaar moeten zijn in plaats van 1 december. Kijk, dat 1 december dat komt niet zo uit de lucht vallen. Er is mij ook uitgelegd dat er eigenlijk meer tijd nodig was dan 1 december. Want bepaalde onderzoeken kan dan wel en bepaalde onderzoeken nog niet. Maar ja, ik heb gezegd ja, het moet, het moet een keer ophouden. Ik denk dat als we daar vanaf het moment dat we dit naar de Kamer toe in beeld hebben gebracht, krap een jaar voor nemen, dan is daar de grens wel mee bereikt. Uh, dus ik wil in ieder geval dat er op 1 december wat ik nodig heb voor een besluit, dat dat uh, beschikbaar is. En daar moeten nu de inspanningen op uh, gericht worden. Ik kan die zaak wel verder onder druk zetten naar 1 oktober, uh, misschien naar 1 augustus. Maar dat gaat uiteindelijk ten koste van, uh, van de voorbereiding van de besluitvorming. Ik heb op grond van uh, de. Uh, de, de, de, de, het, uh, het inzicht wat ik heb verworven in de materie... de conclusie getrokken dat 1 december de snelste datum is... dat redelijkerwijs de verantwoord, uh, besluit kan kan goed voorbereid kan zijn. En ik zou dus aan die datum uh, vast willen houden. Wat niet wil zeggen dat ik die stuurgroep ook zal vragen... of die planning van die onderzoeken uh, en de, de, de, de, de voortgang van die onderzoeken... ...of dat conform mijn inschatting is. En mocht die stuurgroep tot de conclusie komen dat er een versnelling mogelijk is... ...dan zal ik de Kamer daarover informeren en daar dan ook een besluit over nemen. Dan heeft mevrouw van Veldhoven... ...zich afgevraagd waarom ik het besluit nu niet kan nemen... ...en of ik de Kamer desnoods vertrouwelijk kan informeren. Ik heb niks waar ik de Kamer vertrouwelijk over kan informeren... ...want ik heb gewoon alle informatie die relevant is aan de Kamer gegeven. Uh, dus er, er is niks wat ik nog achter de hand heb. Ik heb alle argumenten uh, gegeven. En uh, als die mevrouw Van Veldhoven niet overtuigd hebben... ...dan is dat spijtig voor uh, mij. Maar ja, meer dan ik nu gezegd heb, kan ik niet zeggen. Um, Mevrouw Van Veldhoven die zei nog, die sprak, nog, die sprak er nog even over dat in september al, al, al informatie bij mij was. Het zal mevrouw Van Veldhoven niet ontgaan zijn dat ik eind oktober aangetreden ben als minister van Economische Zaken. En dat ik aangegeven heb dat ik begin november kennis heb genomen van deze problematiek en dat was dus begin november en uh, vervolgens is de eind januari, is die hele zaak uh, zodanig uh, afgewikkeld dat ik uh, vond dat er een verantwoorde behandeling in de ministerraad kon plaatsvinden. Ik denk dat dat, dat, dat uh, snel is gegaan, maar hoe dat precies in, in, uh, in verschillende stappen is gegaan, mocht de Kamer uh, van mening zijn dat ze dat nog niet helemaal precies uh, weten, dan wil ik dat ook nog graag in meer details uh, naar de Kamer toe duidelijk maken. Mevrouw Klever die noemt een voorbeeld van iemand die een had van, van 15.000 euro en die kreeg 3.000 euro. Ik heb dat ook gehoord, die, uh, dat voorbeeld, maar ik heb ook gehoord dat de NAM zei, ja zo ging dat. Maar we hebben nu toch onze werkwijze veranderd. Namelijk als er een schade is die gerelateerd is aan een aardbeving, dan wordt die schade vergoed. En dus niet meer 3.000 van de 15.000, nee de schade veroorzaakt door de aardbeving wordt vergoed. Dat is nu de lijn. En dat is ook waar ik op aanstuur en wat ik dus ook uit de evaluaties uh, naar voren wil zien komen... ...als zijnde nu de werkwijze die ook in de praktijk wordt gevolgd. Uh, twee evaluaties, eentje tussentijds, eentje aan het eind. Gaat het goed? Oké. Okay. Gaat het niet goed? Gaan we het anders doen? De heer Dijkgraaf heb ik voor wat betreft de onafhankelijkheid van de onderzoeken beantwoord. Mevrouw Dick-Faber vroeg nog opnieuw naar een extra fonds. Ze haalde daar ook andere fondsen bij, het Waarborgfonds uh, bijvoorbeeld. En het Waarborgfonds, dat was een, een vangnet... Voor schades door, die veroorzaakt zijn door mijnbouwactiviteit... En daar zit, geloof ik, nog 350.000 euro in. Valt echt in het niet bij de bedragen die ik net heb genoemd, die optellen in de orde van grootte van 2 miljard, geloof ik, of zo. Um, ik zeg nogmaals dat um, het geld op dit moment. Uh, dat is niet het knelpunt. Het knelpunt is de, het, het risico, de onzekerheid. de afweging die gemaakt moet worden, het gebrek aan informatie. Daar zijn we mee bezig. En wat er aan geld nodig is. Uh, ...of voor schadevergoeding... ...of het, voor het nemen van preventieve maatregelen... ...links of rechtsom, dat geldt uit moeten komen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb uh, in het oogcontact aan drie mensen nog een interruptie toegezegd. Mevrouw Dik-Vamer, mevrouw van Veldhoven en mevrouw van Tongeren. Ik wou het in die volgorde doen. Mevrouw Dik-Vamer. Voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even terugkomen op de preventieve maatregelen... De minister heeft de vragen van de CDA-fractie ook al beantwoord en noemde daarbij ook de ChristenUnie. Uh, ik wilde de minister zeker niet ontmoedigen uh, om uh, te gaan kijken welke preventieve maatregelen mogelijk zijn. Dat was niet mijn bedoeling, maar ik denk wel dat we met elkaar heel realistisch moeten zijn. Uh, en ik heb de vraag opgeworpen, dus ja, in hoeverre het überhaupt mogelijk is uh, om uh, preventieve maatregelen uit te voeren... Uh, nou. Vanwege alle woningen in het gebied, de chemische bedrijven, de kolencentrale etc. Dus gaat u vooral door, zou ik tegen de minister willen ja. zeggen, maar laten we ook wel heel realistisch zijn. Ja. Mevrouw van Veldhoven. Dank u wel, voorzitter. Als ik de minister een complimentje maak, moet hij daar niet meteen iets achter gaan zoeken. <laughs> ik had hem juist gecomplimenteerd met het zorgvuldige proces rondom zijn aantreden... alvorens hij met dit dossier naar de Kamer kwam. En dat, daar sta ik ook nog steeds voor. De, um, de vraag die ik de minister zou willen stellen... is of hij in de begroting van 2014, gelet op de timing die hij voorstaat... rekening gaat houden met de onzekerheid rondom de aardgasbaten... omdat hij terugdraaien van de gaskraan niet uitsluit, zo zei hij. Um, en op het, het punt van informatievoorziening aan de Kamer... hij zegt, um, ik heb niets, uh, uh, alles ligt bij de Kamer, alles is openbaar... terwijl wij in de, in de hoorzitting um, uh, van de zijde van het ministerie van Economische Zaken hoorden... dat over bepaalde dingen geen uitspraken konden worden gedaan omdat het privaatrechtelijke contracten betrof. Um, en aangezien de minister die gasleveranties als een echt... een beetje het argument gebruikt waarom die niet kan terugschroeven... wil ik daar gewoon nadere onderbouwing graag voor. Desnoods vertrouwelijk als dat op, niet op een andere manier kan. Ja. Mevrouw van Tongeren. Ja, voorzitter, dank aan de minister dat hij uh, volstrekt transparant uitgelegd is... hoe hij tot dit besluit gekomen is om het uh, advies van de inspectie naast zich neer te leggen. Ik heb de, de, de voorzitter ook gevraagd, de vragen die nog openstaan, omdat het allemaal een beetje kort en krap is, is de minister die uh, bereid ja. nog schriftelijk te beantwoorden? Want nou, ik heb hadden we al afgesproken. Was dat nou, ik heb het net nog even bij de g gecheckt en die zei je moet het nog even zeggen, want oh. anders het Nou, dat was niet nodig, niet. want de voorzitter had dat al voor je geregeld. Oké, okay. nou, die vragen, uh, dat zou heel fijn zijn als we die beantwoord krijgen en uh, ja, ik sluit mij aan bij... ...of er niet de mogelijkheid gezocht kan worden in het komende jaar... ...als onderzoek naar onderzoek beschikbaar komt... ...om ons daar toch desnoods vertrouwelijk van te informeren... ...en niet pas te wachten tot uh, december... ...waarop we dan, ik geloof nu inmiddels alle elf onderzoeken... ...in één keer tot ons zouden moeten nemen. De minister. Voorzitter, mag ik uh, de andere volgorde uh, doen? Dus beginnen bij mevrouw Van Tongeren. Mevrouw Van Tongeren... Die wil graag nog schriftelijke antwoorden hebben. Maar dat doe ik nooit. Ik, ik ben hier in een uh, algemene overleg. U stelt mij vragen en ik geef antwoorden. En ik heb op een paar punten gezegd... Uh, nou, ik, ik kan al die onderzoeken op gaan uh, sommen. Ik ga zo maar wat, herhalen wat, ik wat u... u heeft toegezegd. Ik, ik kan u alle onderzoeken op gaan lezen. Maar die stuur ik u schriftelijk toe. Ik kan uh, precies vertellen per jaar hoeveel aardbevingen er zijn. Maar dat stuur ik u schriftelijk toe. Dus dat soort dingen stuur ik u toe. Maar vragen die u gesteld heeft... ja, Dan vind ik het mijn taak om hier in dit overleg de antwoorden op te geven. Dan uh, vraagt u of ik... Uh, u tussentijds kan informeren over uh, onderzoeken, dat ga ik niet doen. Ik vind dat ik de eerste verantwoordelijkheid heb aan de mensen in het gebied. Dat betekent, uh, ik moet zorgen dat die onderzoeken uh, uh, goed gedaan worden, dat ze op 1 december klaar zijn. Dan moet ik ook, al, ook uh, andere aspecten daarvan uh, in, in beeld gebracht hebben. Dan moet ik dat geheel afwegen en een verantwoord besluit nemen. En dan moet ik daar uh, in het gebied en aan u verantwoording over afleggen en, uh, tussentijds wat, wat er aan informatie komt uit, uit diverse onderzoeken... om daar al informatie aan u te geven, niet aan het gebied te geven, vind ik niet goed. Om die informatie wel aan het gebied te geven, terwijl die niet in een groter kader is geplaatst... vind ik ook niet goed, dus ik wil dat niet doen. Ik wil gewoon het uh, doen op de manier waarop ik het uh, heb gezegd, namelijk... ik doe uh, tot 1 december die onderzoeken, dan, doe ik, dan komt die afweging... en daarna leg ik daar verantwoording over af. Dan mevrouw Van Veldhoven, die zegt, wat ga je doen met de begroting 2014... Dat is een goede vraag, daar heb ik geen antwoord op. Daar uh, zal ik uh, ook met de minister van Financiën over spreken, uh, want er is hier wel een, uh, een, een reëel probleem aan orde wat ook ingeschat moet worden in het kader van de begroting en op welke wijze dat moet gebeuren heb ik nu nog niet het, uh, het, het antwoord op. De privaatrechtelijke contracten, nu begrijp ik wat mevrouw Van Veldhoven bedoelt, daar heeft ze gelijk in. Het is zo dat um, wij met de NAM omgaan op basis van privaatrechtelijke contracten. Die zijn denk ik uh, gunstig voor ons, want uh, wij halen daar um, per saldo 90% van de baten uit, uh, uit het gas, die halen we als staat naar ons toe. Um, als daar wijzigingen worden doorgevoerd, ja, dan heb ik de, de, de, de wetten om mij op te baseren om die wijzigingen door te voeren. Ik zou daarbij uh, in de weg gestaan kunnen, uh, kunnen worden door privaatrechtelijke contracten. Als dat het geval is, dan ben ik van plan om dat uh, ook open naar de Kamer... en naar iedereen toe uh, inzichtelijk te maken. Mocht ik dat uh, niet kunnen, omdat uh, op een of andere wijze ik daardoor in de weg gestaan word... vanwege het privaatrechtelijke karakter van die contracten... Uh, dan zal ik een mogelijkheid zoeken om daar de Kamer vertrouwelijk over te informeren. Uh, mevrouw Dick-Faber vroeg zich af... Uh, ze zegt van ja, prima dat je dat preventiever gaat proberen, maar ik vind het niet erg uh, realistisch. Uh, ja, wij denken dat het wel realistisch is. Bijvoorbeeld, je hebt daar een gebouw staan, er zit een steunbalk in. Die steunbalk die, uh, die, die zou het in Friesland prima houden, maar als daar aardbevingsrisico is, dan zou je die steunbalk door een zwaardere vervangen willen zien. Uh, dan, dan kun je dat doen en dat is een preventieve maatregel. Het is maar een voorbeeld. Laten we kijken hoe het in de praktijk uitpakt. In ieder geval denk ik dat mevrouw Dick-Faber en ik allebei van mening zijn dat als het mogelijk is om preventieve maatregelen te nemen, dat je die dan moet nemen. En ik heb mevrouw Mulder toegezegd dat de manier waarop we het gaan aanpassen, die zal ik naar de Kamer toe ook inzichtelijk maken. Mevrouw de voorzitter, kunt u mij als laatste nog even de kans geven om één formulering te verbeteren? Ik zei, de kans op aardbeving is 7% in de komende 14 jaar. Wat ik bedoelde is dat er een kans van 1 op 14 is. Oftewel 7% dat er een aardbeving is groter dan 3,9 op de schaal van Richten in het komende jaar. Bedankt voor die gelegenheid om die verspreking te herstellen. Dank u wel. Dan ga ik eerst even voor u op rij zetten. Herhalen wat de minister aan de Kamer heeft toegezegd. Zodat u dat allemaal goed voor de geest heeft. En dan ga ik u een voorstel doen... Uh, ...waaruit u kunt kiezen uh, hoe we verder gaan uh, met uh, dit uh, debat. Uh, allereerst is toegezegd uh, dat er een overzicht komt van het aantal aardbevingen in de regio... Uh, ...en dat we dat uh, aan de Kamer zullen krijgen. Uh, dan ontvangt de Kamer een overzicht van de momenten waarop uh, de minister de diverse onderzoeken ontving... Uh, ...en de vervolgstappen die daarop uh, zijn uh, genomen. Dan zal de Kamer een overzicht ontvangen van alle onderzoeken die verricht gaan worden. De minister heeft gezegd het zijn er elf. Inclusief daarbij de organisatie aan wie die onderzoeksopdrachten worden verstrekt. En hoe dat precies organisatorisch in elkaar zit en welke rol de stuurgroep... Uh, daar ook uh, bij uh, vervuld uh, en tevens is in de loop van het debat daardoor de minister aan toegevoegd uh, dat hij ook de Kamer zal laten weten als er een mogelijkheid is om een eventuele versnelling van de onderzoeken te doen. Ja, uw wordt is goed mevrouw de voorzitter. Maar... De wijze waarop het omgegaan wordt met de waardedaling van huizen in het gebied. En de minister zal de Kamer informeren over het soort van preventieve maatregelen die genomen zullen worden. En de criteria die daarbij worden gehanteerd. Dat zijn de toezeggingen die er zijn gedaan. Nu zijn... Wilt u een aanvulling daarop? Volgens mij heeft de minister ook toegezegd dat hij met het bedrijfsleven in contact gaat over de risico's voor het bedrijfsleven in het eemshaven gebied. Ja, dat laatste is ook juist, mevrouw de voorzitter. Kunt u er probleemloos aan toevoegen? Wat betreft de waardedaling heb ik gezegd dat, dat ik samen met de NAM bekijk wat er op het punt van de waardedaling speelt en wat er gedaan kan worden. Ik zeg even voor de helderheid van de Kamerleden. Wat ik als voorzitter hier aan toezeggingen formuleer is datgene wat de minister aan de Kamer heeft toegezegd. Om te sturen. De minister heeft daarnaast nog tal van andere uh, toezeggingen gedaan over met wie hij in het gebied dingen gaat doen. Dat is niet mijn rol om dat allemaal hier te herhalen en dat zou u ook niet willen, want dat gaat u straks allemaal keurig in het verslag nalezen en dan kunt u ook zien... ...of u dat voldoende vindt. Uh, dus uh, ik beperk mij tot datgene wat wij moeten weten... Uh, ...en wat dan ook helder is voor de minister... ...wat hij ons moet sturen. Dan even over de vervolgprocedure. Want u heeft daar twee dingen uh, over gezegd. Uh, mevrouw van Veldhoven, misschien kunt u mij de gelegenheid geven om uit te laten praten. Voorzitter, het had ja. nog betrekking op het vorige punt wat u wilt. Op de toezeggingen. Ja, er zijn geen andere toezeggingen gedaan aan de Kamer... De minister heeft gezegd dat waar het ging om het inzicht in de privaatrechtelijke contracten en de mate waarin dat een belemmering zou kunnen vormen voor terugschaling van de gaswinning. Dat hij zou kijken uh, of dat vertrouwelijk of niet vertrouwelijk. Ik neem aan dat hij daar ons nog over een keer over informeert. Dat was dus een beetje zo'n semi. Wordt de Kamer daar nou wel of niet schriftelijk over geïnformeerd? Daarom leg ik dat nog graag even bij u voor. Hoe zou de minister dat willen oplossen? Voorzitter, voor, voorzitter wat ik heb gezegd is dat uh, mocht het zo zijn dat uh, voor het nemen van maatregelen, privaatrechtelijke overeenkomsten uh, mij in de weg staan en ik de Kamer niet openbaar over die privaatrechtelijke uh, overeenkomsten zou kunnen informeren, dan zal ik de Kamer daar vertrouwelijk over informeren. Zo heb ik het gezegd. Dan voegen we die uh, nog toe. Uh, maar dan ga ik nu toch even naar de vervolgprocedure, want dat wil iedereen ook graag weten. Er zijn twee mogelijkheden. Mevrouw van Tongeren ...heeft gezegd ik ga een VAO aanvragen... ...maar eh, mevrouw Van Tongeren heeft in een eerder stadium... ...ik meen ook namens mevrouw Mulder gezegd... ...misschien moeten wij kijken hoe we hier verder over praten. Mijn voorstel zou zijn dat we volgende week dinsdag... ...even een extra procedurevergadering houden... Als de minister al informatie kan sturen, dan weet hij dat wij op dinsdag die procedurevergadering hebben. En dan kan ons dat helpen in een verdere besluitvorming. En dan kunnen we in die procedurevergadering even beoordelen of we direct overgaan tot een VAO. Dan wel of we zeggen we willen toch nog een schriftelijke ronde of een derde termijn houden. Dat lijkt mijn voorstel. Dan hebben we allemaal even de tijd uh, om... Uh, ik hoor hier de laatste toezegging van vandaag... dat wij de toegezegde informatie dan ook voor dinsdag hebben. Dus dat kan ons dan ook helpen bij de besluitvorming. Dan hebben we volgens mij met elkaar een berenklus geklaard... door zo'n ongelooflijk moeilijk, maar ook gevoelig... en zeker voor de mensen die het betreft... Uh, ...zeer emotioneel onderwerp... ...want dat hebben wij kunnen zien... Uh, ...ook in de hoorzitting... Uh, ...te behandelen in drie uur tijd... Uh, ...daarvoor wil ik de woordvoerders... ...zeer hartelijk bedanken... Uh, ...want zij hebben zich moeten uh, inhouden... Uh, ...de minister... ...heel hartelijk bedanken... ...om ons toch zo volledig mogelijk... Uh, ...en transparant mogelijk te informeren... ...en uiteraard ook alle mensen... ...die hier op de tribune... Uh, ...hebben meegeluisterd... ...maar ook de mensen... ...want we weten dat daar veel van zijn... Die hebben meegekeken. Danken voor hun uh, belangstelling. Uh, en u weet dan nu dat het naar aanleiding van dinsdag verder wordt vervolgd. Uh, ik sluit de vergadering.